Of niet. Het Engelse blijspel Hubs and Choice van Harold Brickhouse in een vertaling van Antoinette Westerling. Microfoonbewerking aan regie Jan C. Hubert. en dan is hij af. Versta hmm? je nog veertig ik sta je best met zit te zitten lezen. Ik mag toch wel zeggen dat ik mijn sjaal bijna af heb. Brei nog gewoon verder Alice en laat me lezen. Oh Maggie, hè, dacht dat het vader was. Dan dacht je verkeerd. Wat gaat hij laat weg vanmorgen? Hij is laat opgestaan. Maar hebben jullie mijn kastboek? Oh, ik zie het dan. Heeft hij al ontbeten Maggie? Ontbeten, maar Hij moet eerst bijkomen. Als hij dat dan maar gauw doet, verwacht jij dan iemand? Ja, ik verwacht iemand, dat weet je heel goed. En ik zal het op prijs stellen als jullie verdwijnen, als hij komt. Met alle liefde. Tenminste, als vader dan weg is, Alice. Zolang hij thuis is, kan ik niet uit de winkel weglopen, dat weet je. Goedemorgen, juffrouw Alice. Goedemorgen, meneer Prosser. Mijn vader is nog niet weg. Oh. Waarmee kunnen we de winkel, meneer Prosser? Eruit lopen zonder iets te kopen, dat gaat niet. Oh. Uh, ja. Nou, geeft u me dan maar een paar u alstublieft. Welke schoenmaat heeft u? <laughs> maat 42, ik heb een klein voetje. Moet u dat weten voor de fetas? Nee, voor de schoenen. Gaat u zitten, meneer Prosser. Ja, maar ik... Het wordt tijd dat u een paar nieuwe krijgt. Met zulk bovenleer kan een man van uw stand zich niet vertonen. Uh, Vicky, geef maat 42 eens uit de trek. Ja. Meneer Plossen komt hier niet om schoenen te kopen, Maggie. Oh, waarom is hij dan elk ogenblik hier, als ik vragen mag? Alsjeblieft, Maggie. Mooi, oh, dankje, Vicky. Ja, ik verslijt verschrikkelijk veel vetertje voor Hobson. Oh, een paar per dag? Oh, bent u zeker verbazend sterk? Ik heb er altijd wat in voorraad. Als je dan als een ongelukje hebt, zit je niet verlegen. Hoe zit deze? Heel prettig. Gaat u staan. Ja, ja, deze past goed. Mooi, zal ik u de andere aandoen? Ach nee, dus ik koop ze toch niet. Ga zitten, meneer Prosser. Met twee verschillende schoenen aan uw voeten kunt u de straat niet op. Wat kostte deze? Een pond. Een pond? Nee, maar... Mm -hmm. Het is een prima kwaliteit. En uh, vandaag hoeft u geen veters te kopen, want u krijgt er een paar bij cadeau. Oh, Mekie, katoenen dan altijd, maar... Uh, voor u zijn leren veters misschien wel zo praktisch. Die zijn veel beter bestand tegen uw geweldige lichaamskracht. Oh, oh, oh. Ze kosten twee pennies per paar extra. Uh, nee, nee, geeft u deze maar. Hm. Zoals u wilt. Uw oude schoenen laten we voor u repareren, Die krijgt u thuis met de rekening. Vangen, Vicky. Lege doos opbergen. Als iemand me voorspelt had dat ik hier vanmorgen een pond zou uitgeven, had ik hem voor gek verklaard. Hm. Het is geen weggegooid geld. Dit zijn schoenen waar u wat aan heeft. Goedemorgen, dit was er. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Prosser. Dat je een prima verkoopster bent, weten we, Maggie, maar... Bak dit... aan, Alice. Troost je met zijn oude schoenen en zet ze dan in het rek. Dat komt maar en zit jou maar verliefd aan te staren. Ik kan hem niet meer zien. En jij hebt gemakkelijk praten, maar ik ben nog geen oude vrijster. Hm? Als vader niet wil dat wij jonge lui ontmoeten, dan kunnen Albert en ik elkaar toch alleen maar hier zien als vader weg is. Als hij met je wil trouwen, waarom doet hij het dan niet? We willen ons eerst verloven. ...helemaal niet nodig. Een hoop poespas en niemand heeft er wat aan. Hmm. Willie, ik, hmm? ik ga een kwartiertje uh, uh, wandelen. Ja, vader, bent u op tijd terug? Uh, ja, we pas over een uur. Juist, als u dus langer dan een uur in de Gouden Leeuw blijft, bent u te laat. De Gouden Leeuw, zegt... Als het eten koud is, is het uw eigen schuld, vader. Zo, nou zal ik toch... Niet vloeken, vader. Goed. Maar dan zal ik er toch eens even voor gaan zitten. En jullie precies zeggen waar het op staat. Ik neem dit niet langer. Hebben jullie dat goed gehoord? Het gaat je absoluut niet aan wanneer ik uitga en hoe laat ik thuis kom. Wat denken jullie wel? Tot hoog tijd dat ik hier andere maatregelen ga nemen. Meneer Hieler zit op u te wachten in de Gouden Leeuw. Laat hem wachten. Ik heb de opstandige vrouwspersonen hier in huis wat te vertellen. ...en ik verwacht dat mijn woorden ter harte genomen zullen worden. Vanavond na sluiting heeft u veel meer tijd om te praten, vader. Ik praat nu, en jij luistert. De voorzienigheid heeft het zo bestierd, ...dat jullie de zorgen ene moeder moesten ontberen. Helaas net de beleefdheid dat jonge meisjes zich wat gaan verbeelden... ...en met vaste hand gerageerd moeten worden. Maar dit kun je je voor gezegd houden. Mij zullen jullie niet terug Begrepen? Maar vader, ik verbeeld me niks. Ja, dat doe je wel. Je bent een knap derentje, Figie. Maar je hebt het hoog in je hoofd, kind. En aan dat soort mensen heb ik net zo'n hekel als een advocaten. Als wij de moeite nemen om voor u te koken... ...is het dan zo erg als we vragen of u op tijd komt eten? U moet geven en nemen, vader. Ja, ik geef en jullie neemt. Maar dat is nou uit. Hoeveel weekloon betaalt u ons eigenlijk? Dat heeft hier niks mee te maken. Ja, ik heb het nou over je houding ten opzichte van je vader. Maar dat is nog niet alles. Ik heb mijn gezin gade geslagen, flanierend op straat. Het schaamrood is me naar de kaken gestegen. Hoogmoed is de oorzaak van dat alles. Begrijp niet waar dit op slaat, nee. Wie had er verleden een nieuwe japon aan? Bedoelt u Vicky en mij? Dat bedoel ik, ja. Wij kleden ons nog onze eigen smaak. We moeten zich daar nou niet mee varen. Weet je hem verastig, vind het toch prettig als ik er netjes uitzie? Opdat mijn dochters er netjes uitzien... ...betaal ik meneer Tutsbury van de manufacturenhandel ...tien pond per jaar. Tien Maar toen ik donderdagavond in de gouden leven zat... ...kwamen jij en Alice voorbij. En mijn vriend, Stem Een kroegbaas. Jazeker, een kroegbaas. En de rechtschapendste kroegbaas... ...die onze lieve heer ooit achter een tapkas heeft gezet, mijn dames. Mijn vriend Sam vroeg wie jullie waren. En geen wonder, niet tevreden met wat de uh, natuur jullie heeft geschonken, liepen de dames uit Chapel Street paraderen met een bult op haar achterkant. Oh, oh, ja, vader die de... wiebelde heen en weer. En jullie trippelden alsof je op eigen liep. Ach, onzin, vader! Iedereen draagt een keuze, is mode! Dan kan die mode met hem aanlopen, voor. Denkt u toch om dat u niet in de Gouden Leeuw bent? Kijkt u dan eens naar de andere dames! Ja, ik, ik zou je danken. Ik, Henry Horatio Hobson, ben een volbloed Brit. En een eenvoudig, fatsoenlijk burgerman met God en met ere. Wat ik van de mensen verlang is gezond verstand en oprechtheid. Maar jullie, geeft je eerst. Netjes was de dame's niet goed genoeg Nee, Ze wilde deftig wezen. Wilt u dat we eruit zien als fabrieksmeisjes? Nee, maar ook niet als een Franse madame. We kleden ons volgens de modevader. Ah, de, die, die mode van 1880, die kan me gestolen worden. Vicky, Alice. Met dat deftige gedoe van jullie moet het uit zijn. Anders gaan jullie de deur maar uit. Ik zal... Zou... Ja, wat ik ga doen is. een man zoeken. Hà? Ja, voor jullie allebei. dat kunt u beter aan onszelf overlaten. Waar? <lacht> een japon kan ik je nog niet laten oh, uitzoeken. U hebt het maar steeds tegen Vicky en alles, vader. Wat gebeurt er met mij? Met jou? Ja, als u nou toch aan het mannen uitdelen bent, krijg ik er dan geen? <lacht> nee, maar die is goed. Jij een man? En waarom niet, als ik vragen mag? Nou, oh, dat je dat zo is. <lacht> Jij bent te oud, hè? Wat? Ik ben dertig. Ja, het is dus boven de leeftijd. Maar wat jullie betreft, je weet het nu. Of je verandert je houding tegenover mij, of ik trek mijn handen van jullie af en laat een andere man voor je zorgen. Eén uur eten, vader? Hoe is Maggie? Ik regel de dingen hier in huis. We eten om één uur omdat ik dat wil en niet omdat jij dat zegt. Ja, vader. Ja, zo, dan gaan we nog eindelijk gaan. Oh, oh, dat is mevrouw het uit haar rijtuig. ja. Goedemorgen, mevrouw Hetworth. Wat een heerlijk weersomgeving, mevrouw. Goedemorgen. <laughs> Ik kom hier voor deze schoenen die me hebt laten thuis bezangen. Ja, mevrouw Hetworth, nou maar, ze staan keurig, hè? keurig, Ze zit al. Altijd... Sta op, hapsen, doe niet ja. zo belachelijk. Oh. Wie heeft deze schoenen gemaakt? Uh, wij, mevrouw, die komen uit onze werkplaats. Kun je alsjeblieft mijn vraag beantwoorden? Wie heeft deze schoenen gemaakt? Uh, ze, ze zijn uit onze zaak afgevoerdig. Jij, juffertje. Mm -hmm. Toen je me bediende, leek je me nogal verstandig. Kun jij me antwoorden? Ik denk het wel. Ik zal even informeren, mevrouw Hepbers. Dobby! Wilt u de werkman in persoon spreken, mevrouw? Dat wil ik, ja. Oh, maar vooral het werk dat deze zaak verlaat, ben ik verantwoordelijk. Allicht... Ja, juffrouw Maggie. Hm. Heb jij deze schoenen gemaakt, man? Nee, dame. Ach, wie dan wel? Moet ik dan heel het ondervragen om dat aan de weet te komen? Dat is werk van Willy. Zeg dan tegen Willy dat ik hem moet spreken. Zeker, dame. Gretten. Wie is Willy? Hij is yes, Willy, ja. De, de man heet Mossup, mevrouw. Willy Mossup. Maar als het niet in orde is, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat hij er zal boeten. Laat u dat gerust aan mij over. Ik zo. Ben jij uh, Mossup? Ja, dame. Heb jij deze schoenen gemaakt? Ja. Die heb ik vorige week gemaakt. Ja, pak aan. Nee, ik. Uh... Oh, je hoeft niet zo te schrikken. Uh -huh. Pak aan dat kaartje, man. Oh. Dank u, dame. Staat er wat op geschreven? Lees. <laughs> Ik zal het proberen. Uh, uh, Alle uh, mensen. Kun je niet lezen, man. Een beetje, dame. Maar uh, dit zijn zulke rare letters. Nee. Nou, luister, maar. Ik ben zeer kieskeurig wat mijn schoeisel betreft. Ja, maar ik verzeker u eh, dat het niet weer zal voorkomen, mevrouw Hebbaas. Wat? Dat, ja, dat, dat weet ik niet. Hou je mond dan, Mossop. Ik heb alle schoenwinkels en muntjes geprobeerd. Uh, oh, oh. En dit is het beste pijlaarsje dat ik ooit te beleven heb gehad. Jij huh? maakt ter mijn schoenen. Heb je het gehoord, Hobson? Ja, zeker. Het zal gebeuren, het zal gebeuren. Bewaar mijn kaartje, Mossop, en heb het hart niet naar een andere schoenmakerij te gaan... ...zonder mij te laten weten waar ik je kan vinden. Ja, maar hij gaat hier niet weg. Maar zou je niet? Ik ben ervan overtuigd dat je hem te weinig betaalt. Het is goed, we willen hier kunt gaan, hè? Ja, ja, Hobson. Hij, hij, verdwijnt als een haas. Hoe komt die jongen zo bar? Mag ik uw bestelling noteren voor een tweede paar laasjes, mevrouw Hepwers? Nog een je, maar ik zal mijn dochter sturen. En denk er goed om, door die man worden de schoenen gemaakt en door niemand anders. U kunt er van een paar, mevrouw Hepwers. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, mevrouw Hetters. En dank u zeer, mevrouw, dank u zeer, dank u zeer. Als sommige mensen zich eens met hun eigen zaken bemoeiden... ...maakt nota bene aan werkman complimentjes waar die bij is. Waar is dat goed voor? Verdient dit niet? Ja, wat ja, verdienen. Ze krijgen het maar hoog in de, de luie hoofd en anders niks. Ja, maar dat is de laatste keer dat ze een voet in mijn winkel zet. O, stel je niet aan? Ik van. zal haar leren. Ze denkt zeker dat de hele wereld van haar is, omdat ze op Hope Hall woont. Jongen, wat een deftigheid was dat. Te... Ja. Goedemorgen allemaal. Morgen, morgen. Was dat mevrouw Hepworth? Ja, ja zeker, ja, zeker. Ik kreeg in mevrouw Hepworth tot mijn oudste en zeer gewaardeerde cliënt. Lever jij een hoop, rol? Ja. Wat gek dat je me daar nooit wat van verteld hebt. ik maak voor haar en haar familie al, ik, ik weet niet hoe lang schoenen. Ja, hoe, hoe lang, ik? Nou, dat zal En zien. nooit een woord erover gezegd. Nou, hoe is het? Gaan we nog? Ja, ja. Oh, eigenlijk, nee. Nee. Huh? Voel je je niet lekker? Jawel, jawel. Ja. Nou, hier. Ga weg, jullie. Huh? Ik huh? pas wel op de winkel. Oh, dat Ik moet nee, met meneer Heelaar praten. Nou, kun je dat in de Gouden Leeuw niet doen. Ja, zeker als Sam, Mince en Denton en Touchbury erbij zijn. Het is dus vertrouwelijk. Ja, ja. Zit je iets dwars, Henry? Die daar zitten maar dwars... Laten we erbij gaan zitten. Eh, heb jij last met je dochters, Jim? Nee, meestal doen ze wat ik zeg. En als ze het niet doen, krijgen ze van hun moeder. Eh, ja, een vrouw in huis is een gemak. Dat besef je pas als ze van je is heen gegaan. Ik dacht vroeger dat ik te beklagen was met één veelijstende vrouw. Maar nou ik er met drie van het lijf moet houden, nou weet ik wel beter. Het lijkt me moeilijk geval, Henry. Je weet, Jim, dat ik van nature wel bespraakt ben. Wel bespraakt, man. Je bent een redenaar. Nee, dan moet ik niet overdrijven. Goeie wijn... In elk geval ben je de beste spreker in de Gouwe Ah, Dat zal ik niet tegenspreken. Ja, Jim, kijk, onder mannen... ...dan ben ik iemand wiens woorden het aanvoeren zijn. Maar... Mijn dochters vinden mij een smitser. Dat geloof ik niet. Ja, en toch is het zo. Ze slaan me hoor in de wind. Ze spreken me tegen, spelen de baas over me. Ja, vrouwen hebben er een handje van te vergeten waar ze staan moeten. Ja. Yes. Met mannen heb je dat zo niet. De dwaasheden van een vrouw beginnen. ...waar die van een man ophouden. Je ja. moet ze flink aanpakken, Henry. Man, ik heb tegen ze gesproken met verheffing van stem... ...gebruld, heb ik. Moet je nooit doen, Henry. De vijand versla je niet met tromgeroffel... ...maar met ijzer en staal. Huh? Een vrouw kun je alleen onder de duim houden als ze voelt... ...dat er niet met je te spotten valt. Ik hm? heb van alles geprobeerd en nou weet ik niet meer... ...wat moet ik nou? Schreeuw niet langer tegen ze. Maar laat ze trouwen. Ja, ja, daar heb ik ook al aan gedacht. Maar, uh, waar vind ik een man voor ze? Oh, mannen genoeg. Ja, maar ik zou mijn dochters graag getrouwd zien met jonge mannen... ...die vrij zijn van sterke drank. Nou moet je niet het onderste uit de kan verlangen, Henry. Nou, je hebt er drie die je aan de moet brengen, he? Nee, twee, twee. Ja, twee? Ja, Vicky en Alice, die staan al eenmaal voor de mooierheid in de winkel. Maar Maggie, dat is een goede hulp, die kan ik niet missen. Ja, ze is ook al een dikkeltje te oud om te trouwen. Ik heb het ze wel zien doen die twee eenmaal zo oud waren. Maar goed, dan blijven er nog twee over. Nou, ik, ik, ik, ik wil met één beginnen. Jim. Ja, als er één trouwpartij in de familie is, dan steekt de een de andere aan. Net als met de mazelen, hè? Dat zal je wat kosten, vinden. Oh, voor die bruiloft, daar heb ik wel een paar duiten over. Nooit gehoord van een bruidschat? Een bruidschat? Ja. Je moet een spierinkje uitwerpen om een kabeljauw te vangen, hè, Henry. Dan ga ik niet uitvissen. Maar, maar je zei. Nee, nee, dankjewel. Ik had graag wat rust gehad, maar die wilde, zou ik de duur te duur moeten betalen. Ha, een bruidschat, ha, doe maar. Ik geloof dat ik een man voor je heb. Uh, hou maar, Jim. Ik zal me zo wel redden. Ha, een bruidschat, je zeker? Dan hoef je ze niet meer te onderhouden. Ja, maar ze werken voor hun brood. En hun loon? Uh, loon? Denk jij dat ik mijn eigen dochters loon ga betalen? Ik ben niet gek. Dus je ziet er vanaf... Vanuit... Volkom, vanaf het moment dat jij je dat woord bruidschap liet ontvallen. Nou, kom mee naar de gouden leeuw, Jim. En laten we al dat gaan doen met die vrouwen vergeten. Oh, gaat u weg? Ja. Denkt u erom één uur eten? We eten als ik thuis kom. Ik ben de hier Waas. Ja, vader, één uur. Ga mee, Jim. We eten om half twee meisje. Zullen we zullen een half uur speling geven. Willy? Ja, juffrouw Maggie. Kom eens hier. Ja, juffrouw Maggie. Doe de deur dicht en kom boven. Moet je spreken. Het uh, is erg druk in de werkplaats. Laat me je handen eens zien, Willy. Ze zijn vuil. Ja. Ze zijn vuil. Maar ze kunnen wat. Die kunnen meer met een stuk leer dan al anderen die hier gewerkt hebben. Wie heeft je dat geleerd, Willy? Wat? Uh, oh, ik heb mijn vak hier geleerd, juffrouw Mickey. Niet van Hopsen. Dat bestaat niet. Een uh, andere baas heb ik niet gehad. Nee. Jij had geen leermeester nodig. Je bent een geboren schoenmaker, Willy. Ach, je, je niet mee. in je vak. Oh, jammer dat je zo'n suffert bent in alle andere dingen. Ja, ik heb alleen maar verstand van leer. Heb ja, je hebt wel gelijk al? Wanneer ga je hier weg? Hier weg? Ik, uh, ik dacht dat de baas tevreden was met mijn werk. Wil je niet weg? Ik niet. Ik heb hier altijd gewerkt en uh, ik hoop te blijven tot ik het afleg. Ik zei toch al dat je een suffert was. Dan ben ik tenminste een sufferd. Wil je niet vooruit, Wilmosser? Je hebt toch gehoord wat mevrouw Hepwell zei? Waarom blijven we hier hangen? Is het om, uh, om de mensen hier? Oh, ik, uh, ik ben hier nou eenmaal gewend. Waarvan denk jij dat deze zaak bestaat? Ik, ik, ik weet niet. Van twee dingen. Van de prima schoenen die jij op bestelling maakt en van de slechte fabrieksschoenen die ik de klanten aansmeer. Wij horen samen Wilmossup. Ja, zoals u kan verkopen, juffrouw familie. Ah, Daar neem ik mijn beetje vooraf. Juist, en jij doet wonder in de werkplaats. Ik zie maar één oplossing. O oplossing? Wat voor... Voor uh, oplossing? Wilmossup. Jij bent de man voor mij. Ik heb He? je al zes maanden lang op het oog. Oh. Het wordt tijd dat je het weet. Maar uh, ik zou nooit... Uh... Nee, jij zou nooit, dat weet ik al. Anders zou ik het zelf niet hoeven opknappen. Ik... Ik, uh, ik ga erbij zitten. Ik ben een beetje draaierig. Wat uh, wil u eigenlijk met me? Ik wil je als geldbelegging. He? Je bent voor mij een handelszaak in de gedaante van een man. Van handel en zo uh, heb ik helemaal geen verstand. Maar ik wel. Ik heb de hersens en jij de handen. We kunnen het verbrengen als compagnons. Compagnons? Oh, dat is wat anders. <lacht> Laat ik nou denken dat u met me trouwen wou. Dat <lacht> wil ik ook. Nou, is ook waar. De dochter van mijn patroon. Misschien juist daarom wil mos omdat jij precies het tegenovergestelde bent. Je, ik vind het maar een rare geschiedenis. Wat vind je dan zo raar? Dat u zo tegen me praat. Wil, een vrouw die er kans voorbij laat gaan zonder een vinger uit te steken, is geen knip voor de neus waard. Hier in Solford kom jij nooit verder als je de moed niet hebt om je mond open te doen. Die uh, kans, ben ik dat? Ja, Wil. Nee. Hé, je nou ooit, dat is nooit in me opgekomen. Maar nou weet je het. Ja, ik, eh, ik, ik moet er wel even aan wennen. Het is een hele slag voor me, van Maggie. Ik heb alle achting voor u, hoor. U bent lang niet lelijk. En eh, er is geen mens die zo goed kan verkopen als u. Maar als u over trouwen begint, ja, daarna moet ik u toch zeggen... ...dat ik niet verliefd op u ben. Wacht tot je wat gevraagd wordt. Geef me je hand. En zeg me dat je samen met mij door het leven wil gaan. Dan zullen we van maken, wat er van te maken valt. Dat zal nooit wel zijn, meid, als er tussen ons geen liefde is. Van mijn kant is het er. Maar van mijn kant niet. Ik kan er niet om liegen. Dan doen we het zonder. Maar moet dat nou met alle geweld? Wat, wat, wat, wat, wat, wat je vader wel zeggen? Oh, een heleboel. Nou, ik zou hem niet nijdig maken, wat heerder dan? Dat moet ik weten. Jij trouwt met me wel. Nee. Echt, Mekkie, dat gaat niet. Doe me een lol en zet het uit je hoofd. Als ik plannen maak, laat ik ze niet in de war sturen, mijn jongen. Het beroerde is dat ik al verkering heb. Wat, hè? He? Verkering. Met Ede Vickens. Dan maak je het af. Wat is dat voor iemand, die Ede Vickens? Ik ben uh, bij de moeder in de kost. En toen heb jij aan de haak laten slaan. Is het dat kind met dat vlashaar uh, dat je altijd je eten brengt? Ede is goudblond. Ze zal wel dadelijk komen. Dan ben ik er ook. Ik zal met haar praten. Ik ken Ede er soort. Ede heeft iemand nodig die voor de zorgt. Ja, ja. Ik zie haar al aan je nek hangen. En dan voel jij je de sterke man, hè. Zo heeft ze je natuurlijk ingepalmd. Maar geloof mij nou maar, Wilmossop. Een vrouw die het zout in de pap waard is, gaat bij jou geen steun zoeken. Ede wel. Dan hoef je me verder niets te vertellen. Er zit geen greinvut in die Ede. Als je met die trouwt... Blijf jij je hele leven een schoenmakersknechtje? Een slaaf die nog tevreden is met zijn bestaan ook. <laughs> ik ben nou eenmaal geen vliegen. Nee, maar daar ga ik nou verandering in brengen. Ik zal er een hele klui van hebben, maar ik zal een kerel van je maken. Hey, ik wou dat je me met rust liet. Hmm, dat wilde de vlieger ook toen de had gevangen. Nee, Willy Mossop, jij bent mijn man. Dat zeg jij, maar je zal Ede eens horen. Oh. Hier is je eten, Wil. Dank je, Ede. Ik moet je spreken. Mij, jevrouw? Je staat me in de weg, meisje. Ik? U, juffrouw Hobson? Wat is dat tussen jou en hem? Oh. oh, juffrouw is wel heel vriendelijk dat ze daarnaar vraagt. Ede, ze... Hou je uh... buiten. Dit is iets tussen mij en Ede. Kijk eens goed naar hem, Ede. Naar Will. Hmm. Uh, Eigenlijk niet de moeite waard om ruzie over te krijgen, vind je wel? <laughs> Erg knap is hij misschien niet. Maar u moeten we eens horen spelen. Spelen? Uh, Wat speel je wil? Oh, mondharmonica. Hmm. Voor jou is hij dus een onbehouden vent die mondharmonica speelt. Voor mij is hij de mama van ik hou je vrouw. Merkwaardig genoeg is hij dat voor mij ook. Wat? Ja, dat was wat ik je zeggen wou. En waarachtigheid, als je niet oppast, de pik ze me van je af. Tot zover staan we dus gelijk. Ik... U bent te laat. Wil en ik hebben verkering. Gehad. Hé? Laten we het nu over zijn toekomst hebben. Hoe stel jij je die voor? Dat moet ik toch zelf weten, jevrouw. Met Wil hebt u zich niet te bemoeien. Dat zeg ik ook al door, maar ze trekken er zich niks van aan. Geen sikkepit. Ik heb je gevraagd, meisje, hoe jij je Willy's toekomst denkt. Als jouw plannen beter zijn dan de mijne, heb jij gewonnen en ruim ik het veld. De, de toekomst? De, daar zal Willy wel voor zorgen. Precies zoals ik dacht. Willy, je trouwt met mij. Dat pikt hem zomaar onder mijn neus weg. Kan je niet wat meer van je afbijten, meid? Je geeft me zomaar een cadeau. Hier in deze winkel heb je te doen wat ik zeg, Wilmossum. En ik zeg je dat je met me trouwt. Eh, uh, er zal niks anders opzitten. Wacht maar tot je thuiskomt, als moeder het hoort. Oh, hoe heeft er een moeder jullie bij elkaar gebracht? Die uh, had er wel iets mee te maken, ja, maar... Uh, ik heb geen moeder, Wil. Die heb jij ook niet nodig. Zo. Mag ik u een paar trippen verkopen, je vervikkens? Nee, ik koop niks. Dan heeft u hier ook niks te maken, wel. Laat je me eruit zetten, Wil. Het, het is haar winkel, niet? Ik zal weg, weggaan. Ze meent wat ze zegt. Als je afscheid neemt, kun je het het beste vlug doen en er niet bij jammeren. Ik jammer niet! En ik neem ook geen afscheid! Hij zal jammeren! Vanaf als dat mijn moeder hem de waarheid zegt! Ik zou nu maar gaan. Wacht je maar, wilt Wassen. Als jij vanavond thuis komt, dan zwaait je maar voor je! Ik zal toch maar liever met Ede trouwen. Als het jou hetzelfde is, Mickey. Welom? Om mijn moeder? Nou, ze is niet op de mondje gevallen hoor. Ben je bang voor Ja. Dat hoef je niet. Jij kent er niet. Als, als ik vanavond thuis kom. Je gaat niet naar huis vanavond. Niet naar huis? Nee, je blijft daar niet wonen. Als wij hier sluiten, ga jij met Tubby mee. En Tubby gaat naar je vervikkings om je spullen te halen. En uh, ho hoef ik daar dan nooit meer terug te komen? Nee. Het is haast te mooi om waar te zijn. Jij weet ook overal wat op, Maggie. Ja. Ga jij nou maar informeren wanneer we kunnen aantekenen. Aantekenen? Ik, ik zal toch eerst nog even aan het idee moeten wennen? Daar heb je nog drie weken de tijd voor. En dan mag je me zoen geven, Wil. Nee, dat gaat me te ver. Dan is het net of ik overal, ja, een op zeg, waar of niet? Ja. En dat doe ik niet. Ik... Doe wat ik je zeg, Wil. Nou, wat zij bij zijn? Ja. Dat kan ik niet. Wat is er met Willy? Oh, hij is een beetje in de war. Ik heb gezegd dat hij met me gaat trouwen. Zijn de aardappelschaar... Ga jij met Willy Mossop trouwen? Daar heb je nooit iets van gezegd. Willy weet het ook nog maar pas. Hoe Maggie. Dit is iets wat ons ook aan gaat. Verbeeld je alsjeblieft niet dat ik Willy Mossop als zwager zal accepteren. Valt er iets op hem aan te merken? Ho, vraag dat vader maar eens. En wat moet ik beginnen? Ik had gehoopt met Albert Prosser te zullen trouwen. Jij trouwt met Albert Prosser zodra je trouwen kan... en minder geld verspilt aan stijve woorden en haarpomaden. Ja, en? Hoe staat het met het eten? Over tien minuten. Ja, maar je zei één uur en eten. En ik rekende op half twee. Gaat u uw handen nou maar wassen, dan staat het op tafel als u klaar bent. Ik ga mijn handen niet wassen. Ik hou niet van de jansselerij, dat, dat weet je wel. Heeft u het al gehoord van Maggie, vader? Nee, wat zou ik moeten horen? Die altijd hetzelfde liedje. Een brutale man tegen haar vader. Een hongerig man die in het zweet zijn aanschijns de kost verdient op zijn eten laten wachten. Maar de kruik gaat zo lang te water tot die Ik zal Vent u niet op, Vader. U heeft misschien al uw kalmte nodig als u hoort wat Vicky u te vertellen heeft. Huh? Wat heeft Vicky uitgehaald? Niets. Het gaat over Will Mossop Will Ja. Wat vindt u van hem? Oh, verzoenlijke wen. Er valt niks op hem te zeggen, voor zover ik weet. Zou u hem in de familie willen hebben? Welke familie? Onze familie. Onze familie? Ik ga met Willy trouwen, vader. Daar maken ze zo'n druk over. Trouwen? Jij? Met Machap? U dacht dat ik te oud was om te trouwen, hè? Heb ik niet gezegd dat ik een man voor jullie zou kiezen, als het zo ver was? U zei dat ik te oud was om een man te krijgen. Dat ben je ook. En dat zijn jullie allemaal. O, oh, vader! En dat dat uh, oud of niet oud, uh, doet er ook geen bliksem toe. Maar u heeft gezegd... Ik ben van gedachten veranderd. Oh, als vader worden er vandaag dat ook de onmogelijkste dingen van je verlangt. In mijn huis geen trouwpartijen. O, schade! Vooruit gaat het opdoen en praat niet zoveel. Oh, ja, een beetje weg. Een ogenblikje, vader. We zullen ook elkaar spelen. Ik ben geen idioot. En u ook niet. Nee, meid, maar jij trouwt niet met Willy Mosse. Zijn vader was een onecht kind. Groot gebracht in het armhuis. Hmm, zijn we ja. tegenwoordig zo voornaam in Solvert? Dat wist ik niet. <laughs> Iedereen zou me <maar> uitlachen. En <laughs> op jouw leeftijd nog wel. Ik ben dertig jaar. En ik trouw met Willy Mossop. En nu zal ik u mijn voorwaarden zeggen. Wou jij mij. Mijn. Voorwaarden? Mijn man, Wil Mossop, houdt hetzelfde weekloon. Wat mij betreft. Bijna twintig jaar lang heb ik voor niets voor u gewerkt. Ja, ja, ja. Voortaan werk ik acht uur per dag en u betaalt me vijftien shilling per week. Zeg, denk jij dat dat geld me maar goed? Als u Willy kwijtraakt, zult u nog heel anders piepen. En ik ga mee. Denk daar goed op. Jij doet maar wat je niet later kan. Winkelbediende, zat! Maar geen goeie. Ik ben een goede kracht in deze zaak en wil ook. Vertelt u maar in de Gouden Leeuw dat uw dochter Mackie misschien het wonderlijkste... ...maar het beste huwelijk doet van de laatste vijftig jaar. Hm. En komt u maar over de brug en betaal wat ik heb voorgesteld. Wacht even, Maggie. Dan zal je mijn voorstel horen. Hm? Wil Nosserp. Jij bent een vrouw. En jou kan ik dus geen pak slaag geven. Maar hem wel. Kom over, Wil Nosserp. Ja, baas. Ja. Ik hoor dat jij het met mijn dochter Maggie hebt aangelegd. Niks hoor, zij met mij. De liefde heeft jou op dwaalwegen gevoerd. En ik voel me verplicht je met deze voortreffelijke riem weer op het rechte spoor te brengen. Maggie, zeg jij eens wat? Het gaat nou tussen jou en vader, jongen. Begrijp me goed, ik koester geen wrok tegen je, je kunt hier gewoon blijven werken, maar die liefde, die zullen we moeten uitslaan. Iedere morgen dat je hier verschijnt met nog maar een grintje ervan in je korpus, dan krijg je een pakslag. Er valt bij mij niks uit te slaan, ik zeg u toch dat u het helemaal mis hebt, ik... Uh... Vergeet je affecties voor mijn dochter Maggie. Oh, het kost je? Ja. Ik wil je, Maggie, helemaal niet. Zij hebben het op mij voorzien. Maar als je me met die ring aanraakt, dan... ...dan trouw het er subiet en dan raakt ze me nooit meer kwijt. zulk geklets <laughs> heb ik maar één antwoord. Ah. Ja, nee! Uh, hier is mijn antwoord. Maggie. Nee? Ik wou je daar net geen zoen geven, maar je mij, nou krijg je er een. Wat, wat, wat. Ach, en van nou en van ben je van mij, voor alle eeuwigheid. En ja, pas dat... op, als meneer Hopse me nog eens durft aanraken, dan loop ik regelrecht met jou deze winkel uit en dan beginnen we voor ons eigen. Willy, zie je wel, ik, ik wist wel dat er een pit in je zat. Oh, Willy? Oh, <laughs> Mackie! <laughs> Heb u iets voor me te doen, juffrouw Ellis? Ik zou het echt niet weten, Tabby. We hebben niet één bestelling, juffrouw Ellis. Er is niets te doen in de werkplaats. Ik kan je niet helpen. Vader is uit. Maar als je meneer... ons met de armen over elkaar ziet zitten, is de boot Doe maar wat. Als u nou eens wat zei. Ik moet mijn orders van de winkel krijgen. Wat voor orders? Niemand schijnt tegenwoordig meer schoenen te laten maken. Ja. ja. Het maatwerk voor de goede klanten is deze maand bar teruggelopen. We zouden natuurlijk kunnen doorgaan met trippen maken. Ja, maar... doe dat dan maar. Als u maar weet, je vrouw, dat u daar de huur niet van kan betalen. En de lonen zeker niet. Maar als u zegt dat ik trippen moet maken, dan is dat even gezegd. Dat was jouw voorstel? Ja, ah, ik zei maar wat. Als u maar niet denkt dat ik de verantwoording op me neem. Mij niet gezien. De baas is nogal in een lekker humeur sinds je Maggie weg is. Wat denk je dat juffrouw Maggie voor orders zou geven? Ik zou het u echt niet kunnen zeggen, juf. Toen zij er nog was, is het hier nooit zo slapjes geweest. Ik dacht dat jij zo'n flinke meesterknecht was? Ja, als ik mijn orders krijg, zal ik zorgen dat, dat ze prima worden uitgevoerd. Dan nou, ga dan trippen maken. Binnen dat uw orders? Uh, uh, ja. Dank u wel, juffrouw Ellis. Wat denk je? Zou het goed zijn? Dat moet jij weten. Hm. Kan me ook niet schelen. Vader hoort hun te zeggen wat ze moeten doen. Maggie, kon het alleen af. Ja, natuurlijk. Geef mij de schuld maar dat alles hier in het onderkloot... Ik geef jou de schuld niet. Vader is de laatste maand helemaal niet meer uit de gouden leeuw te slaan en hij laat de zaak verlopen. Dat kan jij niet helpen. Maar daarom hoef je me nog niet zo af te snouwen. Ach, ik snou niet tegen jou. Maar die cijfers, ik krijg het maar niet voor elkaar. Hoeveel is 17 naar 25? 52, natuurlijk. Oh nee, zie je wel, het klopt niet. Oh, was ik maar getrouwd en de deur uit. Anders ik wel. Huh? Jij? Denk je dat jij de enige bent? Je bent een stiekemacht, Vicky Hobson. Daar heb je me nooit iets van verteld? Gelukkig maar, want Maggie heeft onze kansen nu voor goed bedurven. Hoe niemand is er happig op een Will Mossop tot zwagen te krijgen. Kijk wie daar aankomt. Freddy! Oh, en Will Mossup. Dag! Maggie, Freddy! Freddy. Ik dacht we gaan eens even aan. Vicky, wat vertelt meneer Bienstok me daar? Willen jullie trouwen? Als hij het je verteld heeft, hoef je het mij niet meer te vragen. Waarom heb je dat nou gedaan, Freddy? Ik moest wel, Vicky. Ze hield niet om. Ik wilde wel dat jij je met je eigen zaken bemoeide, Maggie. Als ik dat doe, komen jullie nooit verder. Zolang vader zo tegen de draad in is. En dat is jouw Tch. schuld. Willy, moest mee even voor... Op... Ik Geen gedaan. woord daarover. Ik ben hier gekomen om jullie te helpen. Je hebt het dus maar voor het zeggen. Ja, en dat is werkelijk heel aardig van u, juffrouw Maggie. Er is de laatste tijd niks met uw vader te beginnen. Dat zal wel anders worden, denk ik. Is jouw vrijer hier vanmorgen al geweest, Alice? Mijn vrijer? Albert Prosser. Nee. Verwacht je hem? Ik, ik heb hem haast niet meer gezien, nadat jij en deze Willy Must. Mosterke... Nadat jij Albert dwong die schoenen te kopen die hij niet nodig had. Zo, zo. Kwaad dat hij moest betalen voor het amusement dat hij hier kwam zoeken. Ja, als hij niet komt, moet iemand hem gaan halen. Het advocatenkantoor van Prosser, Pilkington en Prosser. Is het niet op Balkis Square? Die laatste Prosser is Albert. Zo, dat is niet mis. Wilt u hem dan maar gaan halen, meneer Bienstok? Laat hij de papieren meebrengen. Jij commandeert maar. Dat moet ik wel. Laat hem maar begaan, Vicky. Oh ja? Is dat je voor dat vader binnenkomt... en Albert en Freddy hier vindt, om van Willy maar te zwijgen. Ja, Laat maar, dat, uh... Alice. Hij komt niet. Hij had al thuis moeten zijn. Vertel het u maar, meneer Bienstok. Ja, weet u, de zaak is deze. Meneer Hobson kan niet komen. Omdat hij... Uh, dat hij momenteel bij ons is. Bij jullie in het graanpakhuis... Wat doet hij daar? Hij... Hij slaapt. Slaapt? Ah, ziet u... Wij hebben een kelder die op straat uitkomt. Uw vader... kwam langs toen het luik juist open stond. Hij was... Ja, hij er niet op en, en... toen is hij erin gevallen. Gevallen? Heeft hij zich bezeerd? Hij snurkt als een os, maar bezeerd heeft hij zich niet, nee. Hij, hij viel zacht, op een stapel zakken. We gaan nu Albert maar halen. Is dat alles wat we te horen krijgen? Voorlopig wel. Eerst moet Freddy met zijn advocaat spreken. Ik blijf niet langer. Prachtig. Als je terugkomt, heb ik nog een ander karweitje voor je. Ik weet niet waar je heen wilt, Maggie. Ik wel. Wat... Het is nogal wat moois waar je heen wilde. Kijk hem daar staan. Geen mond doet hij open. Willy Mossop is mijn man en ik had geen betere kunnen vinden. Ja, nu zijn jullie aan de beurt. Ik zal je helpen. Jij hebt het niet gemakkelijker voor ons gemaakt, dat begrijp je zeker wel. Slaat dat op Willy? Uh, mijn schuld is het niet, juffrouw Vicky. dat bezweer ik u. Wil je haar alsjeblieft vicky noemen? Als die dat maar laat! Hij hoort nou bij de familie, tenminste, bijna. Ik zal jullie één ding zeggen. Als jij je Albert wilt hebben en jij je Freddy, dan zullen jullie tenminste beleefd moeten zijn tegen Willy en mij. Huh. Hij is nu niks minder dan jullie, meer zelfs. Oh, nou, nou, nou, nou Meer, sorry. zei ik. Zij zijn winkelbediende en jij bent eigen baas, waar of niet? Uh, mijn naam staat op het winkelraam zwaar, waar. Maar uh, of ik nou eigen baas ben. Kijk, dat is een kaartje: William Mossop, schoen- en laarzenmaker, maatwerk. Oldfield Rood, 39 onder, Solfert. Meester schoenmaker. En die man mogen jullie nu bij zijn voornaam noemen. Je mag hem zelfs een zoen geven, omdat hij jullie aanstaande zwaar is. Nee, nee, nee Maggie. Zoenig, dat is niks voor mij. Dat heb ik gemerkt. En daarom kan het geen kwaad dat je je wat oefent. Vooruit, Vicky. Ja, wat zeg je, Maggie? Een eigen zaak? Ik wacht, Vicky. Maar als oh. ze nou niet wil, Maggie. Hou je al buiten. Maar hoe heb je dat klaargespeeld? Waar, waar heb je het kapitaal vandaan? Ergens. Sta stil wil. zal er nu toch van komen, geloof ik. Wat mij betreft hoeft het niet. Jij zult in deze familie de plaats innemen die je toekomt. Ik zie niet in waarom jij al je in moet hebben. Schiet op, Vicky. ik heb meer te doen. Goed. Maar onder protest. Voor mijn part, als je maar zoemt. Daar dan. <lacht> <lacht> nou, jij alles. Goed. Als jij me met het kastboek helpt, Maggie. Aha, heeft vader jou mijn werk gegeven. Ja. dan zijn de gevolgen voor hem? Maar je zou me toch kunnen helpen. Hoe kan je nou zoiets vragen? Wat heb ik je nou daarnet verteld? Wil je je boekhouding aan de concurrentie laten zien? Wees nou toch verstandig. Nou, Wil wacht. Geef hem dan nou maar een flinke zoen. Vooruit dan maar. Daar dan. Aardige <lacht> jonge meisjes is dat is zo gek niet? Ik heb niet gezegd dat jij moest terugzoenen, mijn jongen. Oh. Maggie, je hebt alweer je zin gekregen. Zou je ons nu willen vertellen waarom je hier bent gekomen? Wil en ik hebben een dag vrijgenomen om jullie te helpen trouwen. Er is zeker niet veel te doen in jullie winkel, dat je op een werkdag maar in je goede kleren wat kan gaan wandelen. Het is geen werkdag voor ons. Het is onze trouwdag. Zijn jullie vanmorgen getrouwd? Als ik trouw zijn mijn zusters ook van de partij. Om één uur in de Sint-Philipskerk. We kunnen de winkel toch niet alleen laten? Waarom niet? Is het zo druk? Nee, niet maar... veel bestellingen voor maatwerk zeker. Huh, hoe weet jij dat? Kan goed raden. Jullie kunt rustig meegaan naar de kerk. En vanavond verwachten we jullie bij ons thuis. Oh, je doet er feit er al mee eens, zijn. Zijn jullie ook. Je hebt de bruidegom gezoend. Ga nou maar mee. Vader is veilig opgeborgen. En de winkel. Oh, Tubby laat op de winkel. Oeh oh, ja, van winkel gesproken. Jullie kunnen me toch iets verkopen. In die la zitten ringen, Vicky. Die, eh, uh, koperen ringen? Ja, geef me er een, wil je. Dit is de maat. Wat? Ja, maar die kun je toch niet gebruiken voor trouwring? Oh, nee, dat kan ik wel. Wille en ik komen rond, maar we hebben geen geld voor luxe. Hier heb je vier pence voor de ring. Doe het in de geldlaaf, Vicky. Oh, een koperen trouwring. Nee, ik neem deze. Nee, past precies. Eh, nou, je hebt het niet geboekt. Ja, als je zo slordig bent, klopt de boel natuurlijk nooit. Je, je hebt me zo in de war gemaakt dat, dat ik helemaal niet aan de boekhouding gedacht heb. Een ring uit de winkel. Ringen komen altijd uit een of andere winkel. Ik zou me schamen om met zo'n ring te trouwen. Als je de dure dingen niet kan betalen, moet je het met wat minder doen. Meestal niet gebeuren, daar kan je van op aan. Nee, jij wil een villa met gloednieuwe meubelen niet. Ja, hebben jullie meubels? We hebben een paar dingen op de verkoping gekocht. Oh, als ik de afgedankte rommel van andere mensen in mijn huis moest hebben, trouwde ik liever niet. Schaam jij je niet, Maggie? Ik trouw niet ten baten van de meubelzaken. Vicky, trek jij ook je neus op voor tweedehands meubelen? Als ik me niet behoorlijk kan inrichten, begin ik er niet eens oh, aan. Dan vinden jullie het zeker wel goed dat ik die dingen op de rommelkamer neem, hè? We hebben een handkaart bij ons, anders lag wel. Jij laat er geen gras over groeien. Nee, ga naar boven wel, je weet wat je halen moet. En wacht even, kom Willy Mossop, maak een beetje voor. Ja, dan zou het maar eens beginnen. Even mijn jas uitdoen. Oh, shit, uh. Als jij denkt dat je de meubels van je oude slaapkamer kunt meenemen, heb je het mis. Dat is nu mijn kamer. En wat er staat, blijft er staan. Ik dacht wel dat jij jezelf zou bevorderen. Maar ik had het over de rommelkamer. Hm? Daar staan twee of drie kapotte stoelen en een canapé met gesprongen veren. Daar stellen jullie toch zeker geen prijs op wel. Nee, maar daar heb jij ook niks aan. Hm. Wil is handig. Hij heeft vanmiddag de tijd om ze te repareren. Als jullie vanavond komen eten, kun je er veilig op zitten. En zo moeten jullie wonen. Met afgedankte meubelen. Ja, in twee kelders in Oldfield Rood. Een um, kelder! Twee kelders, Alice. Eén als woonruimte en werkplaats en één als slaapkamer. Oh, oh, niks voor mij. Voor mij nog minder. Maar voor mij wel. Als Will en ik meer hebben dan jullie allemaal samen, zullen we met trots terugdenken aan de tijd dat we met niks begonnen zijn. Zijn deze, Maggie? Uh, jawel. Laat eens kijken, die stoelen niet eens zo kwaad huis. Je mag er vanavond op zitten. Ja, maar als ze gerepareerd zijn, dan, dan zou ik ze best voor mijn keuken kunnen gebruiken. Ja, ik ook wel. Ik zou zo zeggen dat mijn salon voor jullie keuken gaat. Zet de stoelen maar op de wel. Ja, Meggie. En wat die keuken betreft, eerst hebben. Denk er goed om. Alles wat ik hier weghaal is wat kapotte rommel waar jullie niets aan hebben. En als mijn plan lukt, bezorg ik jullie daarvoor in de plaats een bruidsgat. Wat? Een bruidsgat? Daar zijn we dan. Mooi. Gaan jullie nu je hoed opzetten, meisjes, anders komen we te laat in de kerk. Ja, maar mogen we dan eerst niet weten... is op zijn tijd. Gaan we maar. Goedemorgen, Albert. Heb je bij je wat Freddy gevraagd heeft? Ja, maar ik vrees dat... Er valt niet te vrezen. Wat nou? Ach, doe, Freddy. Ga jij even met Wil mee naar boven Dan ja, moet maar... de canapé van de zolder halen. Trek je jas maar uit. Ja, Albert. Ja, maar Maggie. Schiet op, Freddy. Als je binnen twee minuten niet met die canapé beneden bent, doe ik het zelf. En de losse Vicky en jij samen de rest maar op. Moet je zien wat er van terecht komt. Uh, ik ga al, Maggie. Zo. Nou bij, Albert. Heb je het bij je? Ja. Alsjeblieft. Hmm. Dag, twee... Oeh, wat is dat voor een idioot taaltje? Oh, dat zijn advocatentermen, juffrouw Hapsen. Dat zal wel, maar wat betekent het allemaal? Dagvaarding tegen Harry Horatio Hobson... ...wegens het zich wederrechtelijk bevinden... ...in de percelen van Jonathan Beanstalk Company... graanhandelaren, Chapel Street, Selford... Hm? ...ten gevolge waarvan schade is veroorzaakt... ...aan bepaalde graanzakken... ...te weten door het vallen op dezelfde. En voor het geëist schadevergoeding... ...wegens poging tot het zich listiglijk... ...en bedriegelijk toe-eigenen... ...van handelsgeheimen van voornoemde... ...Jonathan Beanstalk Company. Zo staat het dat. Ja, als jij zegt dat het zo goed is... ...zal ik het maar geloven. Ik heb dit volgens uw instructies opgemaakt... Hobson, hm. maar. Ik ben er helemaal niet zeker van dat het juridisch mogelijk is. En ik zou het niet graag op een procedure laten aankomen. Maak je geen zorgen, zover komt het niet. Ach, toe, maak jij de deur eens even open, Albert. En hoe laat is het? Jij kan naar de klok zien. Het is kwart voor één. Oeh! Zeg meisjes, ik vergeet het je nooit als jullie te laat voor een trapperij komen. Ja, kom, trekken jullie nou je jas aan. En jij, vader, jij gaat naar je zaak... ...en dan leg je dit document op mijn vader in jullie kelder. Uh, nu direct? Ja, natuurlijk. Hij kan elk ogenblik wakker worden. Uh, hij slaapt zo vast als wat. Uh, ga ik dan niet mee naar de kerk? Als je vlucht doet wat ik je gezegd heb, kun je het misschien net halen. Uh, goed, dan ga ik. O ja, die, die, die handkar. Kunnen we die meenemen? Naar de kerk? Nee, dat kunt u niet doen. Ik breng hem wel even naar huis. Uh, mij in de kerk laten wachten. Nee, jongen, dat gebeurt niet. Maar u kunt die kar hier ook niet laten staan. Nee. Nou, er zit niks anders op, Albert. Jij zult hem naar ons huis moeten brengen. Ik? Ja, hier heb je de sleutel. Oldfield viel rood 39 onder. Maar ik kan op klaarlichte dag toch niet met een handkeurders het gaan lopen? Nou, Daar zal je boord niet vaal van worden. Stel je voor dat ik een vriend tegenkom? Hoor eens, beste jongen. Als jij het te deftig vindt om zoiets te doen, ben jij geen man voor mijn zuster. Het staat zo raar. Kan nou niemand anders het doen? Nee, bedenk je nog maar eens. Tabby! Ja, vrouw. Maggie. Ui. Kom boven, Tubby. Pas jij zo lang op de winkel? We moeten allemaal even weg. Ik kom hier netje van Maggie. En? Albert Prosser, klaar met nadenken? Het zal wel moeten. Prachtig. Ik beschouw dit als mijn huwelijkscadeau van jou... en dan mag je ook wel een beetje voor me uitsloven. En, Wil? jongen, Ik heb jou vandaag haast niet gehoord. Hoe is het ermee... Mijn besluit staat vast, Meggie. Ik ben er nou doorheen. Het moet maar gebeuren. We gaan naar de kerk, jong. Niet naar de tandarts. Ja, dat weet ik, maar bij de tandarts haak je wat kwijt, zie je. In de kerk ga je er wat bij. Ga eens zitten, Wil. Ik heb eerbied voor de kerk. Dat is geen plaats om leugens te vertellen. Straks vraagt dominee jou of je mij tot vrouw wil hebben. En als je het niet meent, moet je niet ja zeggen. Als je niet wilt, zeg het dan nou. Ik zeg straks ja. Maar meen je het dan ook? Ja, Maggie. Ik heb me er helemaal bij neergelegd. Tegen jou kan ik niet op, meid. Je zult me hebben. <lacht> oh, dat werd tijd. Tjong. Uh, de japonnen waar vader zo'n hekel aan heeft. Het lijkt wel jullie de bruid zijn. Kom je, Tubby. Hier ben ik al, juffie Maggie. Hier ben ik al. al. Wil, heb je de ring? Die heb ik. Dacht je dat ik dat al hem zo overlaat? <laughs> Is het dan niet anders dan thee? Ik stel voor dat we drinken op bruid en bruidegom. Bruid op bruid en bruidegom. En eh... <laughs> uh, Dit is de gekste bruiloft die je is. Stil! Willy gaat iets zeggen. Chee. Toespraak. Hmm. Juist. Doe maar, Wil. Uh, stilte, dames en heren. Aandacht voor meneer William Massup. <laughs> uh, dames. En. Uh, Heren, het, uh, het is ons een groot genoegen u hedenavond in ons midden te mogen zien. Wij uh, voelen ons door uw tegenwoordigheid zeer vereerd. En mede namens mijn, uh, mijn vrouw spreek ik de verzekering uit dat de de welgemeende de welgemeende woorden die zojuist tot ons zijn gericht door meneer Bienstok en die zo geestdriftig werden ondersteund door oh, oh nee nee nou haspel ik de hele boel door maar <laughs> uh, gericht door meneer Prosser en ondersteund door meneer Bienstok bij mijn levensgezellin en mij steeds in dankbare herinnering zullen blijven. En, eh, uh, en thans, zei het me vergund in mijn eigen huis een dronk op u uit te brengen. Op onze gasten. En dat ze spoedig zelf in het huwelijk mogen trainen. Oh, oh, <tiedacht> gasten, toegasten! Het zei mij vergund in antwoord o, Zitte, op de... Uh, huh? We hebben al genoeg toespraken gehad. Jullie mannen horen graag je eigen stem, maar jij hebt je beurt gehad. Maar we behoren hem te bedanken, Alice. Maar best mogelijk, maar tegen die speech van Wil kun jij toch niet op. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet dacht dat je had gezocht, Wil. Ja, dat klonk als een klok, zeg. Wie heeft je dat zo gauw geleerd? Ik heb een heleboel geleerd de laatste tijd. Toch klonken die woorden een beetje onnatuurlijk uit Wil's Ik geef hem les als je het weten wilt. Een vlugge leerling, dat moet ik zeggen. Mm -hmm. Kon slechter. We zullen zien wie van jullie drie over twintig jaar het best staat aangeschreven bij de bank. Ah, ja. dat is nog ver in het verschiet. Ik heb een vooruitziende blik. Oh, het begin is er in elk geval. Hm? Gezellige kamertjes, ja. eigen zaak. Ja, het is. Echt gezellig. Hm. Maar ik vraag me af waar je het nodige kapitaal vandaan hebt gehaald, Maggie. Het is Willy's zaak, niet de mijne. Wil je beweren dat hij het geld bij elkaar heeft gebracht? Willy is zuinig. O, dat moet wel, als hij dit allemaal gedaan heeft van zijn weekloon bij vader. Nee, dat heeft hij niet. Tenminste, niet helemaal. Iemand heeft ons dus geholpen. Aha. O, het is mijn raadsel waar je het geld vandaan hebt. Waar ook deze bloemen vandaan komen. Hm? Kastbloemen nog wel? O, ja, prachtig. Ik dacht ook. Wie heeft jullie die gestuurd? Dezelfde die ons het geld heeft gegeven, Albert. Aha. Oh, het wordt tijd om eens naar huis te gaan, Maggie. Dat lijkt mij ook. Toby zal er wel genoeg van hebben om op de winkel te passen. En als vader wakker is geworden oh, en ja. thuis komt... Precies, ik ben een beetje ongerust. Nou, hij zal in een niet al te best humeur zijn. Uh, kom, Willy, als ze weg zijn hebben we deze tafel nodig. Raam jij de boel op? Ja, Maggie. Jij was taf, Albert en Freddy drogen af. Stel je voor? Oh nee, nou is het wel mooi geweest. Maggie, we zijn hier te gast. Dat weet ik. Maar Albert heeft Willy uitgelachen. Oh. Dat zal hem leren dat het onbehoorlijk was. Kom meisjes, zullen ik jullie je man. Nee, nou, ik vind het wel ja, oh, geluk. Albert en Freddy moeten afvallen. En? Wat, en? Ga jij aan de vaart? Jij? Weet je, ik zie het zo. Als alles goed gaat, trouwen jij en ik in deze familie. Mm -hmm. En we kennen Maggie. Als we nu toegeven, zal ze ons hele verdere leven ons op de kop zitten. Ja, Ja, maar, maar aan de andere kant moet je dat plan van haar voor ons huwelijk niet vergeten, hè. Zou jij dat kunnen opknappen? Ik niet, nee, met geen mogelijkheid. Dan moeten we haar maar de vriend houden totdat dat achter de rug is. Ja, maar dat borden wassen. Wil, wat moeten we nou? Moeten jullie weten? Ik doe wat ze me gezegd heeft. Ja, licht. Maar wij zijn niet met haar getrouwd. Waarvoor heb je die tafel zo gewoon nodig? Maggie moet hem gebruiken. Voor mijn lessen zeker? Ze geeft me elke dag les hebben er geen zin in. Ach, dat is het niet. Maar. Ik vind het zo onbeleefd dat we jullie zo gauw de deur uitzetten. Waarom zou je al gaan? Waarom niet? Ik. Uh, ik hou van mensen om me heen. Ook vanavond, bruidegom. Ja. Ik zou het echt jammer vinden als jullie nou al weggingen. Hij is bang om met haar alleen te zijn. Oh, dat wil ik best weten. Ik ben nog nooit uh, met haar alleen geweest. Oh, nou. Nee. Ze kwam iedere dag naar Tubby's huis om een les te geven. Maar nou, is het wat anders? Jullie zouden me een paar groot plezier doen als je nog wat hier blijft. Tot... Uh, tot het ijs wat tussen ons is gebroken. Maar jullie zijn toch een tijdje verloofd geweest? Jawel, maar met zo eentje als Maggie, word je zo gauw niet eigen. <laughs> nou, breng jij dat hij zelf maar wil, je hebt er lang genoeg de tijd voor gehad. Zoiets kan een ander niet voor je opknappen, joh. Nou, wat gaan we doen? Zullen we afwassen? Ik zie er echt tegenop. Ik had gehoopt dat jullie een kameraad niet in de steek zouden laten, totdat, uh, totdat het niet meer zo onwennig is. Ah, hier heb ik een t -t -t -t. Wij zien die dingen anders, nietwaar Fred? Ja. Zeg, schiet je wat op met die kopjes? Heb je al wat gebroken, Albert? Oh, oh Maggie. God. Gebroken? Wel, nee. Hoezo? Omdat je het zo langzaam doet. Erg dankbaar ben je niet, Maggie. Of vind je het wel dat we dit doen? Gewoon, ik had het jullie toch gezegd. Ja, maar... Laat maar, ik doe het wel als jullie weg zijn. Oh. Ik wou alleen maar eens weten... Wie zou dat zijn? Iemand die niet kan lezen, denk ik. Je hebt dat papier toch op de deur gehangen, hè, Willy? Wegens familieomstandigheden heden gesloten. Mary, Peter. Oh, het is vader, vader. Grote genade. Wat is er bij bang? Uh, wel uh, goed beschouwd en, en als je een aanmerking neemt... Goed goed, ik zal het in de aanmerking nemen. Gaan jullie dan maar met z'n allen in de slaapkamer. Nee Willy, jij niet. Als ik jullie nodig heb, zou ik je beroepen. Mary, Peter. Als hij weg is. Nee, voor die tijd. Ja, ik kom vader. Maar we willen helemaal niet in de slaapkamer. Is dit jouw of... huis of het mijne? Het is jouw kelder. Oh, kelder of geen kelder, ik deel hier de lakens uit. Weg, jullie. Ja, wel blijft. We willen wel eens maar dan gaan we. Willie, denk erom. Jij bent hier de baas. Ik zal lopen doen. Ja, ja, ja. ja. Hm. Zo, Mary. Zo, vader. Ik zal maar binnenkomen. Dat zal ik eerst de baas moeten vragen. De baas. Ja, hij en nu zijn niet al te best uit elkaar gegaan. Wil, hier is vader, zal ik hem binnen laten? Jawel, hij kan binnenkomen. Hm. Ik schijn niet erg uh, welkom te zijn, jongeman. Oh jawel, toch wel. Als ik u een hand mag geven, mm. eerlijk, ik ben reuze blij dat u gekomen bent. Oh. Dat ontbrak ja. nou echt aan mijn trouwdag, ziet u, ja. vanwege eh, mm. dat u de vader bent en, eh, mm. en ik, mm. eh, ik hoop dat u echt gezellig lang kunt blijven. Ja, ja. Zo is het genoeg wel, niet overdrijven. Gaat u nog een blikje zitten, vader? Die ja. kan het mee, houdt het wel. Ja. Er is niks ja. anders te drinken dan thee, en die zal nou wel erg sterk zijn. Ik zal gauw even. Niks daarvan, vader drinkt graag wat sterks. Uh, een nou. stukje vleespastei, meneer Hobson. Vleespastei? Nou, u hier bent, zult u de burgerbeleefdheid in acht nemen, hoop ik. Ja, maar ik kom hier niet voor, voor beleefdheid. Waarvoor dan? Uh, Maggie. Ik ben een gebroken man. De schande, Maggie, de schande. Ik overal leef het niet. Neemt u een stukje taart, misschien helpt het. De zoetigheid, hè? Een taart hoort zoek. Oh, mijn hoofd. Een bruidstaart spreekt tot het hart, vader, niet tot het hoofd. Het is sentimenteel, dat weet ik, maar ik wil graag mijn vader op mijn trouwdag een stuk van de bruidstaart zien eten. Oh. Ja, maar ik ben hier voor iets heel belangrijks gekomen, Maggie. Op het ogenblik is het alleen maar belangrijk dat u ons alle goed toewenst. Ach, wat gebeurd is, is gebeurd. Je keus kan ik niet bewonderen. Daar kom ik eerlijk voor uit. Maar ik heb je man een hand gegeven, nietwaar? Gedaan de zaken neem ik een keer en uh, mij zul je er niet meer over horen. Mooi. Ja. Gedraag je dan nu als een bruiloftsgast? Hier ja. is de taart. Oh, ja, Je bent daar echt, Maggie. Je ja. ja, hebt niet de minste consideratie voor de zwakheden van de ouderdom. Smaakt het? Ja, geef me die idee. Zo. ja. Zo, nou, nou zakt het beter. Vertel me nou eens waarvoor u hier bent gekomen. Ja, dan zal ik u eh. maar met mijn man alleen laten. Eh, nee, nee, mery. Laat me niet in de steek, nou het water tot aan mijn lippen reikt. Ja, maar vader, u wilt toch niet zeggen dat u de hulp van een vrouw zou willen inroepen? Nee. Ik weet zeker dat Wil voor u zal doen wat hij kan. Ja, maar dit is vertrouwelijk. Ik ga al, dat willen jullie mannen natuurlijk onder vier ogen. Ja, maar ik zeg je toch dat ik jou moet spreken? Nee, Hij heeft er niks mee nodig. U vergist, zich, vader, wat u mij te vertellen heeft, nee. mag hij ook horen. Nou, oh, dus hij moet erbij blijven? Wil en ik zijn één. Ga zitten, meneer Robson. Ja. Van nu af aan zeg je vader. Wil ik? Moet dat? Moet dat? Ja, dat moet. Nou, laten we bij gaan zitten. Ja. Ja. Ziezo. Zegt u nou maar wat u op het hart hebt. Dit. Kijk. Geef maar aan mijn man, vader. Hier. Wat is het wel? Wat dat is? Het is mijn ondergang. Het einde van Henry Hobson. Ben ik geen ouderling in onze kerk? Ben ik niet Hobson van Hobson's Schoenenmatterijn in Chapel Street? Een achtenswaarder burger van Salfruk. Hé, hey, u wordt beschuldigd van uh, inbraak, zie je? Ja, dat is iemand een steek in de rug toebrengen. Ze maken op een lage, laffe manier misbruik van, van een doodgewoon ongeluk. Hebt u ingebroken? Maggie, het is allemaal jouw schuld. Ik kwam uit de gouden Leeuw. Ja, ik was er wat te lang gebleven. Maar waarom? Om te vergeten dat ik een ondankbare dochter heb. En wat gebeurt er? Het van Maledijde toeval wil dat ik in die kelder terecht kom. Ik ben er in slaap gevallen en toen ik wakker werd, toen was het met me gebeurd. Advocaten, gerechtskosten, publiciteit, ondergang. U heeft me nog steeds niet geantwoord. Ja. Was het een ongeluk of hebt u ingebroken? Ja, een kind kan begrijpen dat het een ongeluk was, hè. Maar die kerels van het gerecht, die hebben daar een handje van om de feiten te verdraaien. Nooit hebben ze vat op me kunnen krijgen. Maar nu, nu zullen ze me uitpersen als een citroen. Nou, nou, dat... Uh... Zou u wel eens een aardige duit kunnen kosten? Uh, nee. Ja, dat ziet er niet mooi uit. Nee. Nee. Het zou me niet verwonderen als u daar uh, klanten door zou voelen. Ja, dat kun je op zeggen. Denk maar niet dat de rijkdom zijn schoenen zal laten maken bij een man die voor het gerecht heeft moeten bekennen, ja. dat hij voor twaalf uur al uh, onder de invloed was. Hè? Mm. Ja, dat daar huiselijke zorgen de oorzaak van waren, dat interesseert geen mens. Jullie hebben me dit aangedaan, Jullie tweeën. Zou het uh, in de krant komen, Maggie? Tuurlijk. Uw naam komt in Zolverd's Dagblad vast. Ja, en daar blijft het niet bij. Over een paar dagen dan leest heel Lancashire het in de Manchester Guardian. Verdomme. Je naam in de Manchester Guardian. Mm -hmm. Gedrukt in de krant. Ja, maar anderen lezen het ook. Oh ja, dat is waar ook. Nou, hè. Uh, ik ken er een heleboel die zich daarover zullen verkneuteren. De mensen lezen immers het liefst over de nadigheden van anderen. Mm. En uh, als ze er iemand van kennen, dan vinden ze het dubbel fijn. Nou, jij, jij schijnt het wel mm. amusant te vinden, hè? Nee, nee, echt niet. U hebt verlochten gegeven. En u hebt mijn hand gegeven. We zijn nou vrienden, hoop ik. Ik meen het werkelijk goed met u, maar... Uh, ik zeg altijd maar, bekijk de dingen van de zwartste kant. Dan kennen ze alleen maar meevallen. Oh, ja. uh, neem nou... Uh, de kerk, bijvoorbeeld. Huh? Ja. Ja, daar had u een hoop klanten door. Die zult u wel kwijtraken als u geen ouderling kunt blijven. Die man van jou is een hele troost. Hè? Precies wat u verdient. Ja. Heb je nog iets opwekkend, Willy? Ik ben nou eenmaal geen prater. En als ik wat zeg, dan is het toch meestal niet goed. Maar het was goed gemeend. Het, het spijt me dat u kwaad bent, maar ik dacht... Uh... ...dat u mijn mening kwam vragen. Dacht je dat ik jouw mening kwam vragen? Wat beeld jij je wel? Jij opgevraagd... Stil, stil, stil, vader. Mijn man probeert u te helpen. Ja, meen. Dat uh, ongeluk van u. Ja, meen. Dat de mensen het te weten komen, vindt u dus het ergste. Dat ik voor het gerecht word gesleurd. Een man als ik... Dan moeten we het buiten de rechtszaal zien te houden. Er worden wel zaken in de minne geschikt, onderhands. Zo'n schikking, dat zal een vermogen kosten, Maggie. Ik zeg niet dat het niks zal kosten. Als ik maar niet naar zo'n lamme advocaat hoede. Die advocaat kan hier komen. Wat? U kunt de zaak hier met hem regelen. Albert. Dit is meneer Prosser, van de firma Prosser en Prosser. Nee. Ja. Bent u advocaat? Ja. En zo jong nog. Komen jullie er ook maar uit? Maar, Alice, Vicky. Mijn vader, dag vader, vader. Familie Dat is dit. dit is meneer Bienstok van de firma Bienstok Company. Hoe oh, maakt het? Wat? Hier? Als je een zaak wilt regelen, moeten alle partijen aanwezig zijn. Ja, Maar, het zijn er zoveel. Waar komen jullie allemaal vandaan? Uit onze slaapkamer. Als jullie zitten... Maggie, zeg maar wat dit allemaal betekent, voordat ik mijn verstand vol is. Het is heel eenvoudig, ik heb ze hier laten komen omdat ik u verwachtte. Mij verwachten? Ja, u bent in moeilijkheden. Maar wat hebben Alice en Vicky hiermee nodig? Wat gebeurt er met de winkel? Toby Wedlow let op de winkel. Oh zo. Is dat Toby Wedlow's werk? Hij oh, had toch niks te doen. Nadat Maggie is weggegaan was er zo weinig werk. Is het jouw winkel? Geef jij daar orders? Dus als de dames zin hebben, dan gaan ze een beetje wandelen. Ze zijn weggegaan omdat ik vandaag oh. trouwde, vader. Ja, ja. Wel en ik zullen hetzelfde voor hen doen. Ja, dat zal nog wel even duren. De eerste jaren in mijn gezin geen trouwerij meer. Dat zweer ik jullie. Eén, is meer, meer genoeg. Zouden we nu niet liever onze zaken afhandelen? Jong, Jongen man, fatsoenlijke mensen doen zaken. Maar advocaten die leven van de misere van anderen... Ik handel in deze op instructie van mijn cliënt, in heer Bienstok. En de opmerking die u zich zojuist hebt gepermitteerd ten overstaan van getuigen, schijnt mij een lasterlijke aantijging en huh? draagt het karakter van smaad. Wat? Nou is het de smaad, hè? Was inbraak en het stelen van handelsgeheimen nog niet mooi genoeg? Bloedzuigerdieren! Een ogenblik, meneer Hobson. U kunt tegen mij zeggen wat u wilt. Maar ik maak u er in uw eigen belang op attent... dat belediging van een advocaat verdisconteerd wordt in de kosten van het proces. Wel nu dan. Mijn cliënt heeft mij medegedeeld dat hij bereid is de kwestie buitenrechtelijk te regelen. Mijn advies was de zaak voor de rechtbank te brengen, aangezien wij dan waarschijnlijk een grotere schadevergoeding kunnen eisen. Maar de heer Bienstok wenst niet tot het uiterste te gaan. In aanmerking nemen u uw maatschappelijke positie, uw goede naam. en... Hoeveel? Pardon? Ik ben niet zo verrukt van uw stemgeluid als u. Hoeveel gaat me dat kosten? Het bedrag, inclusief mijn gewone declaratie, doch exclusief verdere kosten wegens het uiten van beledigende taal jegens mijn persoon, zouden wij willen stellen op duizend pond. Oh, Waard, nee, dat zullen nee. jullie niet. Duizend pond, omdat ik in een gelder ben gevallen, kan het wel een been kunnen breken. Dat heeft het karakter van een bekentenis, meneer Hobson. Onze meelzakken hebben u voor het breken van ledematen behoed. En dit in aanmerking nemen, dan zou ik de kosten van de medische behandeling die u door onze zakken zijn bespaard, aangenoemde som willen toevoegen. Horen is, Albert Krossel. Jij zult het zeker verbrengen in de wereld, maar dan moet je niet te hebberig worden. Duizend pond is te veel. Als jullie daar niet onmiddellijk mee stoppen, dan dien ik een tegenaanklacht in... ...wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel... Ja, ...als gevolg ja. van het openlaten van jullie kelderluik. Ja. Maggie, Maggie, je hebt me gered. Ik ga direct die tegenaanklacht indienen. U hebt helemaal geen letsel. En één advocaat is genoeg. Ik weet precies wat vader kan betalen. Wat weet jij daarvan, Maggie? Ik ben geen armoedzuier. 500 pond kunt u betalen. En die zult u ook betalen. Ja, ik zou het kunnen maar daarom wil ik het nog niet. Ga dan maar voor de rechtbanken, laat het in alle kranten komen. Dit is een principe kwestie. Ik heb het afgelegd tegen een advocaat. Oh, vader, hoe kunt u dat nou zeggen? Zij vroegen duizend pond en u geeft ze maar vijfhonderd pond. Zij hebben verloren. Ja, ja zo zou je het ook kunnen bekijken. Zij hebben het afgelegd tegen u? Ja, ze krijgen een aardige pleister op de wonden, Alice. Ja, enfin. Dan blijft de dus zaak tenminste buiten de rechtszaal. Dus hiermee is de kwestie geregeld? Ja, moeten jullie eerst geld zien, voordat je me gelooft? Bij jullie advocaat is zeker boter bij de wits. Absoluut niet, meneer Hobson. Uw woord is ons voldoen. Hoorra! Ah, Felles, ik... Ja, ik begrijp niet wat er te jouw gevalt, meisjes. Mijn naam wordt niet door het slijk gesleurd, maar onze familie wordt een aardig sommetje helemaal. Dat geld blijft in de familie, vader. Waar? Wat bedoel je? Ik bedoel dat de trouwdag van Vicky en Alice niet zo ver af is als u denkt... ...nu ze allebei de helft van 500 pond krijgen voor hun uitzet. Wel, wel lastig, maar dat u is... Hebt u woord gegeven, vader, denkt eraan. Dat is oplichterij. Jullie speelt om er een hoedje door en Al uw dochters zijn nu onder dak. En uw winkel is eindelijk helemaal gezuiverd van domme vrouwspersonen... ...die de boel toch maar in de war sturen. Het is voor u toch veel gemakkelijker als wij u niet meer tot last zijn, vader. Dat is een waar woord. En dan wil ik ook nooit meer last van jullie hebben. Begrepen? Van geen van jullie. Vader! In mijn winkel voortaan alleen mannen. Denk niet dat jullie met hangende pootjes naar huis kunnen komen... als jullie je heer gemaal de keel uithangt. Het geld zal ik betalen. Maar dan is het ook radicaal afgelopen. Allemaal goed gebeurd. En jij vooral, Mickey. Ik ben nog niet helemaal gek... ...en ik begrijp drommels goed dat ik de aan wie ik dit te danken heb. Wees niet zo kwaadaardig, vader. Uh, Jouw wil Mosset. Jij bent tenslotte de beste van dit hele zootje. Snugger ben je niet, jongen. Maar je kent je vak en het is een fatsoenlijk vak. En mijn Albert kent zijn vak ook. Ja, ja, dat is waar. Hij weet hoe hij zijn slachtoffers moet plunderen. Vader! Mijn dochter met een advocaat. Ik zal er eeuwig voorwijten. Heeft u het zich nooit verweten dat u ons altijd in de winkel liet werken zonder loon? Kwamen jullie wat te groot? Nou kan een ander jullie tegen geven. Bij mij hoeven jullie niet meer aan te kloffen. Als je dat maar weet. Vader! Jawel, jawel, vader. Maar dat is nou afgelopen. Mijn taak is geëindigd en de hunne begint. Ik wil jullie groeten. Oh, Oh, Alice en Vicky zullen nou geen leven meer bij hem hebben. Trouwen jullie maar zo gauw mogelijk. Kunnen ze eigenlijk nog wel naar huis? Och, waarom niet? Maar hij zei toch dat... Ach, oh, dat is die morgen weer vergeten. Hij is nou op weg naar de Gouden Leeuw, als het tenminste niet te laat is. Hoe laat is het? Heel laat. We hadden lang weg moeten zijn, Maggie. Je zult het een keer blij zijn dat je ons kwijt bent. Wel nee, wel nee, ik... Uh... Ik zou jullie uh, niet graag willen wegjagen. Ja. Maar ik wel. En nou direct, dag jongelui. Tot ziens. Dag Vicky. Wel thuis. Dag Maggie. Dag Alice. Dag Maggie. En nog wel bedankt. Ach wat, tot ziens. Maar hier kom je maar niet al te vaak. Want Willen, ik krijgen de druk. En je zult zelf ook je handen vol krijgen met je huis. Oh ja. ja, dat zal ik zeker. Waarschuw je ons wanneer je trouwt, Albert? We verwachten jullie op de bruiloft. Ja, dan komen we, maar daarna zijn jullie ons veel te deftig. Ach, wel nee, Maggie. Nou ja, misschien brengen we het ook nog wel eens zo ver als jullie. Wij beginnen maar pas. Nou, daag, tot daag. dag, tot ziens. Dag Maggie, tot ziens. Dag Maggie, welterusten. Wil, over twintig jaar heb jij het verder gebracht in de wereld dan je twee zwagers. Dat zei je, ja. En we zullen het waar maken. Wil, je zult zien, we hebben er niet eens twintig jaar voor nodig. Nou, ik weet niet hoor. We zijn ons een aardig eentje vooruit. Maar jij hebt mij. Je lei is in de slaapkamer, haal hem even. Ja, Maggie. Yo, trek eerst je zondagse jas uit, anders wordt hij vuil. Ja. Nou, zal ik hem schoonmaken? Laat eerst eens even zien. Ja. Heb je dit nog geschreven bij Tubby Wetlow, toen ik hier was? Ja, Mekkie. Het geluk is met de stoutmoedige. Oh, je begint netter te schrijven. Ja, poets maar uit. Ik zal vanavond een ja. kort voorbeeld opgeven, want het is al laat. En we hebben morgen nog een heleboel te doen. Ja. Nou, de aanhouder wint. Zo, gaan we hier zitten en schrijf dit af. Ja. Gooi de bloemen van mevrouw Heppers maar weg. Als we morgen aan het werk gaan, komen ze toch maar in te verdrukken. Ja. Je hebt er nog één, zie ik. Uh, ja, ik, ik dacht, die, die droog ik in mijn bijbel. Ik vind het toch wel aardig om aan deze dag een herinnering te hebben. Oeh, goeie hemel. Wat is het? Wat ben ik, moeg. Die pannen laat ik maar de morgen staan. Het is wel een slonzig begin, maar... ...je trouwt tenslotte niet iedere dag. Nee. Ik ga naar bed. Schrijf jij juist die lijn nog vol? Ja, Maggie. mijn netjes, hoor. Ja. De, de, uh, oh. Weg. Wind. Wil? Ja? Ben je nog niet klaar? Nee, Maggie. Nee, nog lang niet. De Hou. De wind. Wil? Ja? Ben je nog niet klaar? Oh, nee, Maggie. Dat duurt nog wel even. De... Um, hou de wind. Wil Ja, Maggie. Kom je haast? Nee, mijn lei is nog lang niet vol. De. Um, hou. De wind. Uh, Morgen begin je de... weer met de schoon. Goed, Maggie. Maar. Uh... Wil je, mossen? Kijk eens aan. Of ben je bang voor me? Oh, wat een, wat een mooie, eh uh, nachtpon je bent. Wat ben ik? Zo, eh. Uh, zo heel anders. Zo, eh. Uh... Zullen we dan maar. Ja? Yeah, Mickey Ga ja, maar direct naar hem toe, Tabby. Hij komt naar beneden, meneer Hiller. Wat? Kan die daarop staan En je zei... Dat moest ik zeggen van de baas, meneer. Nou loop je eerst naar dokter McFarling, zei hij. En ik is de wind naar de dokter. En nou moet je naar meneer Hiller gaan, zei hij. En zeggen dat ik zo erg ziek ben. En toen ik terug was, wou die opstaan. En moest ik zijn ontbijt klaarmaken. Dan kwam die naar beneden, als u er was, zei hij. Dat mag niet, Tabby. Ik ga hem tegenhouden. U weet hoe die is, meneer. Als u toch naar boven gaat, meneer, is die razend op mij. Hij heeft een humeur vanmorgen. Oh, nou ja, als jij er last mee krijgt. Dan zal ik er maar bij gaan zitten. Ja, dank u wel, meneer. Nee? Ik dacht echt dat dit ernstig was. Nou, meneer, als u het mij vraagt, het is ook ernstig. In welk opzicht dan? In elk opzicht, meneer. De baas is de oude niet meer. En de zaak is de oude niet meer. En kijk eens naar mij. Zeg eens eerlijk, meneer Hiller. Als man tot man... Is dit nou werk voor een schoenmaker? Kokkerellen, en tafel, dekkenen. Als ik het goed bekijk, is er niet veel anders voor je te doen? Alles beter dan voor spelen. Al laten ze maar trippen maken. Daar is geen droogbrood mee te verdienen. Het is het enige wat we hier nog verkopen tegenwoordig. Als ik u zeg... ...dat het niet best gaat met Hobson. Dan klap ik heus niet uit de school. Heel solverd weet het. Zo'n goeie oude zaak. Het is zonde en jammer. En wie zijn schuld is het? Zo moet je niet praten, Tabby. En waarom niet? Bij deze baas ben ik oud geworden, meneer. En nou het aan broert gaat... ...laat ik hem niet in de steek. Laten ze maar zeggen dat Tubby nou een sentimentele gek is. Maar als ik het kind niet bij de naam mag noemen, wie dan wel, meneer? Weet u waar deze zaak aan kapot gaat? Als zijn kwaaie humeur, die driftbuien van hem, zijn harde kop, dat is het hem. In Chiffle Street zeggen ze dat het door Willy Mossop komt. Willy is prima zeg zei ik het zelf, want zijn vak heeft hij van mij geleerd. Ja, Willy heeft ons wel een paar klanten gekost, maar dat was weer in orde gekomen als we het een beetje voorzichtig en handig hadden aangepakt. Maar dat is er niet bij bij de baas, nee. Nee, juffrouw Meggie. Die had meer rakels veel slag om met de mensen om te gaan. De klanten gingen nooit weg zonder wat te kopen. En ze kwamen terug, meneer. En moet je nou eens zien. Nou hebben we mannen in de winkel. Die zijn duurder dan winkelje vrouwen. Weggegooid geld, meneer. Zeg nou zelf, meneer Hille. Als u een paar schoenen koopt, wat heb u dan liever aan uw voeten zitten? Een knappe jonge meid of een kerel. Ach, uh... Ja, dat zou toch tegen de natuur zijn. Maar dan moet je het ook eens van de een andere kant bekijken, tabi. U bedoelt dat de dames... Er... Ja! Ik zeg maar zo, meneer. Als het een dame is, heeft ze liever dat er eentje van de rijke soort er helpt. En als het geen dame is, koopt ze trippen. Hopsom moest het van de grote lui hebben. En die zijn we kwijt. Zo, Henry. Hallo oh, Jim, hallo oh, Jim. Oh, Jim. Ja, wil u in Hello. de leunstoel bij de haard zitten oh. of aan tafel? Oh, aan tafel, eten, spek, spek, dan ik me zo wel in de voet. Als een man er zo aan toe is als jij, heeft hij een vrouw in huis nodig. Ga ja. gauw zitten, kerel. Ja. Ja. Zal ik je dus van Maggie halen, baas? Ja. Uh, mevrouw Mosse, wil ik zeggen. Ik vind ja. dat je dochters hier hoorden te zijn. Ja, dat hoorden ze, ja, maar ze zijn er niet. Ze zijn getrouwd en ze hebben hun vader in de steek gelaten. En ze zullen hem verlaten en eenzaam laten sterven. En dan zullen ze spijt hebben dat ze me zo hebben behandeld. Tubby, heb jij niks te doen in de winkel? Er is misschien nog wel een karwijkje te vinden. Nou, ga dan zoeken. En, en dat spreek mij. Ik kan de lucht niet verdragen. Weet, weet u nou zeker dat u van Maggie? Niet hier wil hebben? Nee. Laat ik hem nee. nou even heen lopen. Ach, ga dat halen voor mijn part. Ik maak het toch niet lang meer. Kom, kom, Henna. Ja. Wat is dat nou voor ons? Jim, ah, Jim, Jim. Ik heb de dokter laten roepen. We zullen spoedig het ergste weten. Wel, wel, dat... Dat is wel heel plotseling. Je bent ja. nog nooit ziek geweest. Ja, maar nou krijg ik ook alles tegelijk. Wat ik. Wat zijn de symptomen, Henry? Ik ben een en al symptoom. Ik ben... Ik ben bang voor mezelf, Jim. Hmm. Zeg eens eerlijk. Ik was toch altijd nogal helder, niet? Helder? Ja. Natuurlijk, beste kilo. Ja, maar nou ben ik, ben ik smerig. Ja, ik heb me vanmorgen niet gewassen. Toen ik het water zag, toen dacht ik... ...water heb ik alleen nog nodig om me te verdrinken. Oh. En het schiermes, dat heb ik het raam uitgesmeten. Had ik het niet gedaan, dan zou ik mijn keel hebben afgesneden. Kom nou. Ja, ik durf nooit meer een mes aan te raken. Ik laat mijn baard staan. Als, als ik het nog beleef. Ach wat, jij wordt honderd jaar. Hoe zou dit nou gekomen zijn, denk je? De gouden leeuw. Huh? Je gelooft toch niet oh, dat... Oh, ik weet het zeker. Ik heb het anderen zien overkomen. Maar dat het naar nou mezelf zou gebeuren. Je lust hem. Ja. Dat zal ik niet ontkennen. Maar je ging je toch nooit te buiten. Stel je voor, dan zou een man niet eens op zijn tijd een biertje kunnen drinken. Wie weet ben ik morgen aan de beurt. Hier is dokter McFarlane. Goedemorgen, heer. Uh, Morgen, dokter. Hier ja. is de patiënt. Hier. Hier in bed ja, zoals u ziet laten jullie me zo vroeg roepen voor een patiënt die niet in bed ligt zo vroeg is het niet ik ben de hele nacht in touw geweest meneer jonge vrouw met de eerste met u meneer hapsen waarachtig niet ik ben niet ziek nu hmm. ontlopen elkaar niet veel wat jullie lot zal zijn, staat daar met ik op jullie gezicht te lezen. U wilt toch niet zeggen dat ik... Uh... Hij is zover en u komt zover. De, de, de dokter... Neem uw pols. Ja ja, ja, ja. maar ik heb me nog nooit ziek gevoeld. Stil. Ik heb van mijn leven geen dokter nodig gehad. Nodig wel, maar u liet hem niet komen. Maar, maar, vanmorgen... Was u een belabberd aan toe, je. Wat, hoe weet u? Iedere de... idioot kan dat zien. Oh, u bent verdomd beleefd. Strijkages kunt u van mij niet verwachten, daar hebt u uw vriend voor. Ik geef mijn mening als medicus. Ja, maar ik vraag u wat u van mijn kwaal denkt, niet van mezelf. U, uw kwaal bent u zelf. Wees u zo goed zeg gescheiden te houden, dokter. En zegt u me... Ik zeg u niets meer, meneer. Ik laat me door mijn patiënten geen diagnose voorschrijven. Daarin laat ik me leiden door mijn de kennis en mijn intuïtie. Nee. Maar, maar u hebt nog niet gezegd wat hem scheelt? Meneer, als ik een patiënt moet onderzoeken in het bijzijn van derden, laat die derde dan tenminste zijn mond dicht houden. Dat is je toppunt, Henry. Hey. Gaan we maar, gaan we maar. Jim. Nee, hij is niet de enige dokter in Solvig. Nee, uh, ja. nee, maar laat hem blijven. Nee, is... Dan zal ik hem eens een lesje geven. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Zo is het beter, meneer Hobson. Ja, is het beter op mijn toestand laat. Dan heeft u er niet al te veel aan gedaan. Wilt u hem losmaken? Ja, ook oh al. Ja, jongen. Ja, ja, maar nou geen hokus boven hè. Stil. Ja. Zucht is diep. Nog eens. Nou, vanmorgen hebt u dus een instorting gekregen. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Zwaarmoedig, gedeprimeerd. Het was een strijd tussen mijn schermes en mij. Deze keer heb ik gewonnen, maar ik durf me nooit meer te scheren. Moet ik u nu werkelijk vertellen wat de oorzaak is, meneer Hobson? Ja, daar betaal ik toch maar goede geld voor. Chronisch alcoholisme, als u weet wat dat is. Jawel. Een ernstig geval. Ik heb u niet laten komen om me te vertellen wat ik al lang weet, maar om me eraf te helpen. Goed, ik zal u wat voorschrijven. Oh nee. oh nee, doe geen moeite. Pardon? Dat slik ik toch niet, die apothekerswijnderij, nee, mijn man is geen vuilnisbak. Meneer Hobson, als u zich zo gedraagt, dan laat ik u in een inrichting opnemen. Mm -hmm. Als u nog zes maanden zo was doorgegaan met drinken, dan was u dood geweest, weet u dat wel? Na zo'n waarschuwing als u vanmorgen heeft gehad, zou iedere verstandig mens zich in acht nemen. Mm. En u zult doen wat ik zeg, begrepen? Ik moet een drankjes slikken. Ja, dat in de eerste plaats. Oh. En dat is alle drank die u krijgt. Want verder schrijf ik u algehele onthouding voor. Ja, maar, maar, maar u kunt me een kleine hartversterking toch niet verbieden. Ik verbied u het gebruik van alle alcohol. Wel, wel zeker, wel zeker, ja. Zolang ik me kan herinneren heb ik mijn biertje gedronken. En dat zal ik blijven doen tot het eind. Als bier mijn ondergang is goed, dan zal ik strijdend ondergaan. Ik wil wel even, maar, maar dan moet het ook de moeite waard zijn. Als u zo praat, dan kan ik niks voor u doen. Ah, zo is het. Wacht, wacht. Ik betaal u meteen. Uitstekend idee, meneer Hobson. Ja, niet meer dan wil ik, dokter. Ik heb waar voor mijn geld. U hebt mij goed gedaan. Toen ik vanmorgen wakker werd, toen dacht ik dat ik de gouden leeuw nooit zou terugzien. Maar nou heb ik waarachtig weer trek in een glaasje. Hier, hier is uw geld. Wil jij niet luisteren, man? Ezel die je bent. Begrijp je niet dat alcohol vergif voor je is? Een dodelijk, snel werkend vergif voor een man in jouw toestand. Vindt u niet zo hoop, dochter? Hier is uw hier. Duidelijk, ik ben nog niet klaar. Nee, Ik dacht hem wel. Dus jij dacht dat ik me zomaar liet wegsturen, hè? En dat strijdend ten ondergaan. Och, wat klinkt dat manhaftig. Maar je hebt dat te roepen. En nou kan je niet zo gemakkelijk meer van af. Je zult nuchter sterven. En voordat het zover is... ...dan zul je nog zo lang mogelijk leven. Nee. Hebt u een vrouw, meneer Hobson? Nee. Jammer, je hebt een vrouw nodig. Vrouwen kunnen me gestolen worden. Is er geen vrouw in de familie die u de baas kan? Mij, de baas? Die je flink onder de duim heeft. Nee, dochter McFarlane, ik heb drie dochters. En die probeerden me onder de duim te houden. En, waar zijn die? Getrouwd, maar vraag niet hoe. Wat zal uw schuld wel zijn? Ja, ze kregen te veel praatjes, vooral Maggie. Probeer Maggie hier te krijgen. He? Buig die kop van je man wat het ook mag kosten. Maggie moet hier komen. Doktersvoorschrift. Ik prakkeer dan niet over. Dat zul je wel hapsen. Ik denk er niet aan je laten doodrinken. Ik ben de tirannie van een zelfvrouws persoon ontsnapt. En, en nou kom. En kijk eens wat je met je vrijheid hebt gedaan. Kom. Vertel maar waar ik die Maggie kan vinden. Nu toch zoveel tijd aan je verknoei kan ik er het beste meteen maar zelf op afgaan. Nee. U kunt het net zo goed laten. Meneer Hobson, ik zal u genezen. Maggie komt niet terug. Als ze verstandig is, dan komt ze niet terug. Dat ben ik met u eens. Maar vrouwen zijn weekhartige schepsels hm. en wie weet heeft ze toch met u te doen. Ja, maar ik wil geen medelijden. Dat krijgt u ook niet. Of ik moet berg en die Maggie vergissen. Strengheid, dat heeft u nodig. Ja, maar... Dat is... Val me die... niet in de reden, meneer. Ik ben aan het woord. Ja, dat heb ik in de gaten. U wilt dus dat ik u van uw kwaal afhelp, goed. Het geneesmiddel dat ik u voorschrijf heet Maggie. Begrepen, Maggie! Ja, wat is er? Uh, bent u, Maggie? Ja. Prachtig. Ja, wat doe jij hier in mijn huis? Ik ben uiteindelijk ook komen geroepen. Kom, kom, Wie heeft jou geroepen? Tubby. De, wat nou? Gaat mijn winkel uit op de voet. Gaat u zitten, meneer Wilson. Hij zei dat u ernstig ziek bent. Dat is hij ook. Ik ben dokter McFarlane. Wilt u bij uw vader komen wonen? Ik ben getrouwd. Dat weet ik, mevrouw. Uh, Mevrouw Mossop, uw vader is bezig zich dood te drinken. Ja, maar hoe nou eens, dokter? Wat wij hier bepaald hebben, gaat niemand anders aan. Voor uw dochter hoef ik er geen doekjes om te winnen, wel. Ik wil alles zoeken. Ah, niks, dan ziekelijke nieuwsgierigheid. Ik ben eh? het niet met u eens, meneer Hobson. Als uw dochter haar eigen huis opoffert om bij u te komen, dan mag ze toch <sus> wel weten waarom, hè? <sus> opoffert, twee kelders, in Oldfield groot. Gaat u verder, dokter? Ik heb er een hardnekkige hekel aan om een patiënt ertussenuit te zien gaan als het niet nodig is. En ik zal mijn best doen voor uw vader, mevrouw Wasop. Maar. Als u niet achter me staat, dan kan ik er wel mee ophouden. Wat hij nodig heeft, is. streng toezicht. Ja, maar. nou, ik getrouwd ben. Als u hier uw intrek niet neemt, dan komt daar niets van terecht. Ik wil u niet wijzen op uw plichten als dochter. Want zo'n goede vader zal u wel niet geweest zijn. Ja, maar, maar ik uh... doe een beroep op uw menslievendheid. Als u hier blijft, kunt u uw leven redden. Ja, misschien. Niet misschien. Goed, dokter, u heeft gezegd wat u te zeggen had. Wat ik doe, is mijn zaak. Goed zo, Maggie. Ha, ha, ha, dat heb je van. Als je je met dingen bemoeit, die je, je niet aangaan. En gaat u nou maar, dokter, met vader alleen. Meneer Hobson, ik ga. In de volle overtuiging dat ik u in goede handen achterlaat. Een recept ligt hier op tafel, mevrouw Mossop. De twee anderen zijn... Algehele onthouding en u. Is dat duidelijk? Zeker, dokter. Goedemorgen. Dag, dokter. Tubby. Ja? Tubby, ga naar mijn huis in Oldfield Rood en vraag aan mijn man of hij hier komt. Loop dan even langs de apotheek en laat dit recept klaarmaken. Ja, juffrouw Meg, mij. Zeg tegen mijn man dat hij direct komt. Ik zal het zeggen. Uh, Maggie van een man als ik kun je nou geen geheel onthouden meer maken op mijn leeftijd. Dat kan ik wel, als ik weer bij u intrek. Oh, en doe je dat? Dat weet ik nog niet. Ik zal het mijn man vragen. Kom nou, Maggie, je wilt me toch niet wijsmaken dat jij een Bill gaat vragen wat je doen na laten, moeder. Als je wilt, dan kom je, gewoon. Maar ik wil helemaal niet, vader. Denkt u dat het een pretje is om op u te passen? Ja. Maar als Wil zegt dat het mijn plicht is. Ja, je vraagt het Wil alleen maar voor de vorm. Dat weet je net zo goed als ik. Voor de vorm? Weet u wel dat mijn man. Ja, ja, ja, ik weet wel wie bij jullie thuis de broek aan heeft. Als u maar goed bedenkt dat hij mijn man is en vooral dat het voor een getrouwde vrouw niet plezierig is om terug te komen in een huis waar ze de deur uitgezet is. Ja, oh, is Maggie. Je hebt geen blad voor je mond genomen en ik ook niet. Goed, er wordt verder niet over gepraat. Jij komt hier. Toen die dokter het zei, toen wilde u het niet, maar verdraai het mij. Nou wil ik het wel. Mijn, mijn dochters hebben altijd graag de baas over me willen spelen. Nou, eh, kom nou maar voor me zorgen. Hè? Wij allemaal? Nee, nee, jij. Jij, jij bent de oudste. Ik ben niet uw enige dochter. Ben jij hier al lang, Maggie? Een tijdje. Goedemorgen, Alice. O, goedemorgen. Jij was zeker al wakker toen Tabby kwam. Ik was al een paar uur op, ja. U ziet er goed uit, papa. U hebt een frisse kleur. Ik ben zwaar ziek. Het is niet goed met hem, Alice. De dokter zegt dat een van ons hier moet komen. ...om voor hem te zorgen. Wij hebben juist onze villa ingericht. Eén van ons moet zijn huis opgeven. Je kunt van mij niet verwachten dat ik hier terugkom... ...nu ik het de laatste tijd zo... ...zo heel anders gewend ben. Alice. Ik vind dat Maggie de aangewezen persoon is, papa. Zij is de oudste. En ik vind dat jij hier... Vadertje. Uh. Want u ziet... Ah, Vicky, mijn kleintje. Eindelijk een dochter die wat om me geeft. Maar die vergeet de deur achter zich dicht te doen. Maar natuurlijk geef ik om uw vadertje. De andere dan niet? Uh, jij komt bij me wonen, hè, Vicky? Wat? Ja. Een van ons moet voor hem komen zorgen. Oh, maar... Maar ik kan dat niet. Maggie... In mijn toestand... Wat voor toestand? Weet je het nog niet? Nee. Het was met de dochter geweest. Het is zo, ik weet het zeker. Zeg, wat hebben jullie? Wat betekent dat gefluisterd? Uh, vader, vindt u niet dat u een boord moest omdoen voordat Will komt? Wat ik? Een boord omdoen voor Will Mossup? Wat denkt je eigenlijk wel? Maggie doet in gezelschap altijd net of Will Mossup, ik weet niet wat is. We zijn nu onder elkaar, Maggie, en we weten heus wel wie Will is. Vader, als u geen boord omdoet, ga ik naar huis. Ik wens dat hij met respect wordt behandeld. Maar papa, u doet er in elk geval een boertom? Ah, ik ga een boertom doen, Maggie. Maar begrijp me goed, niet ter ere van wilde Maar omdat ik een koude nek krijg. Zo. Wie van ons drieën zal het zijn? Je hoeft mij niet zo aan te kijken, Maggie. Ik heb je toch gezegd dat ik in verwachting ben? Nou, en? Dat kan ons alle drie overkomen. Maggie, ja? Getrouwde vrouwen krijgen kinderen. En we zijn toch alle drie getrouwd? Als je maar goed begrijpt dat ik mijn huis niet opgeef. Ik moet aan mijn kind denken. Zo, zo. Jij hebt een villa vol meubels en jij verwacht een kind. En wat jullie betreft kan vader zich doodrinken. Dat is niet eerlijk, Maggie. Als er niemand anders was, zou ik wel komen. Maar je weet heel goed dat het jouw plicht is. Plicht? Het lijkt me genoegen als je twee jaar in twee kelders hebt gewoond. Ik heb dertig jaar lang het genoegen gehad met vader samen te wonen, dank je wel. Dus jij doet het niet? Daar kan ik niet over beslissen. Ik moet afwachten wat mijn man zegt. Ah, hou nou eens op over die man van je. Als Alice en ik niet eerst aan onze man hoeven te vragen wat we doen moeten, hoef jij het zeker niet. We weten heus allemaal wel dat Will ook niets heeft in te brengen dan lege briefjes. Dat zou je wel eens kunnen tegenvallen, Vicky. Het is al een tijdje geleden dat je Wil gezien hebt. Oh, daar is -ie. Ik zal hem gaan vragen wat hij ervan denkt. Maggie, luister nou. Laat Maggie de gang gaan. Ik kom hier niet terug. Ik ook niet. Blijft over, Maggie. Maar we moeten voorzichtig zijn, Alice. Stel je voor dat vader erger wordt en dat zij hier zijn en wij tweeën niet. Uit het oog, uit het hart. Begrijp je het nu? Je bedoelt dat vader hun misschien alles zou nalaten? Dat zou heel onrechtvaardig tegenover ons zijn. Vader moet direct zijn testament maken. We zullen het Albert laten opstellen. Ja, ja, dat is het beste. Laten we Maggie niet te lang met Will alleen laten, Alice. Ze is hem natuurlijk aan het vertellen wat hij moet zeggen. En dan doet ze net of hij het zelf bedacht heeft. Hé, hey Will. Wat doe jij er op die ladder? je kijk wat er voor voorraad is? Dat is vaders voorraad en niet de jou, hè? Dat is waar, hè? maar als ik in de zaak kom, dan wil ik weten hoe die ervoor staat. Wat hoor ik? Dat is Will Mossen, toch niet? Jazeker, Will Mossum. Kom jij in de zaak? Dat was toch de bedoeling? Oh, niet dat ik weet. Kom, Maggie, roep je vader en laten we opschieten. Hoe het hier is, weet ik niet, maar in mijn zaak is het druk. Ja, ik zal hem roepen. Vroeger was dit ook een prima zaak. Dat doet het nog steeds. Probeer hem te verkopen, dan zullen we eens wat zien. Voorraad en Goodwill Bij elkaar nog geen 200. Oh, praat toch geen onzin. Stel je voor, 200 pond voor om winkel. Ja, 200 pond voor de zaak. Zoals die nu is. Wil je daarmee zeggen dat vader niet rijk is? Als jij niet zo in de deftigheid getrouwd was, dan zou je weten hoe je vader in de handel bekend staat. Vicky weet het, Heimann is ook in de handel. Fred in de handel. Niet dan? Zijn firma doet en gros. Fred is in zaken, niet in de handel. En wat de zaak van mijn vader waard is, gaat jou niets aan, wil Massa. Ik dacht van wel. Als Maggie en ik hier komen wonen... Jullie komen hier om op vader te passen. Ah, uh, daar draait Maggie er hand niet voor om. En ik kan me dan met de winkel bemoeien. Jij doet wat je gevraagd wordt. Dacht je? Nee, beste meid. Als wij hier komen, dan is dat op mijn condities. Als die condities dan maar acceptabel zijn. Acceptabel voor mij. En, eh, uh, Maggie, ja. Weet je wel tegen wie je spreekt? Jawel. Tegen de jongere zusters van mevrouw? Ik was hier vroeger jullie knecht, maar in die tussentijd is er heel wat veranderd. Niet waar, hè? Alice? Ja. Ik ben nu mevrouw Albert Prosser. Je zou ervan staan te kijken als je wist hoeveel mensen mij nou meneer Mossop noemen. Huh, er zijn mensen die het naar het hoofd stijgt. Hoer Jullie weten drommels goed dat Maggie en ik jullie een aardig zetje hebben gegeven. ...toen we dat geld voor je bruidsgat lospingelden. Maar we gunnen het jullie dat je zo boven je stand bent getrouwd. Goedemorgen, vader. Ik hoor dat u het niet zo best maakt. Ik ben niet meer dezelfde wil. Nou, daar ben ik niet rouwig om. Waar? Blijf ze weer aan. Zo, nou spijkers met koppen. U hebt me nogal laten wachten, mijn tijd is kostbaar. Ja, is jouw winkel belangrijker dan mijn gezondheid? Dat is net of je vraagt of een pond thee zwaaierde is dan een pond lood. Ik vind het erg dat u ziek bent omdat Maggie erover loopt te praktiseren. Maar uh, nou weer niet zo erg dat ik mijn winkel ervoor laat verlopen. Ja, ik heb Schallen. echt niet zoiets van je te verwachten. U hebt niet eens het recht van me te verwachten dat het me wat kan schelen of u het hoekje omgaat of niet? Oh, wel. Vandaar. Wat nou? Je zei toen dat ik hem een grote mond moest geven, of niet soms? En wij zitten er maar bij, terwijl Maggie en wil onze zieke vader beledigen. Jullie hoeven niet te blijven, hè? Daar heb je gelijk in, Wilmossop. Vader. Kiest uw partij voor hem, tegen uw eigen vlees en bloed. Jij hebt geen recht van spreken. Jullie willen geen van beiden je huis opgeven om mij te komen verzorgen. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Maar vader, wij zijn niet tegen u. We blijven juist om te voorkomen dat Will u onredelijke eisen stelt. Aha, je vader kan dus niet meer op zichzelf passen. Zijn twee dochters moeten hem beschermen. En tegen wie? Tegen Wil Mosup. Als jullie denken dat ik oud en afdans ben, maak dan dat je wegkomt en kom er niet meer onder de ogen. Vader, vadertje lief. Ja, zo lief vond je vadertje toch niet dat je voor hem wilde komen zorgen. Een goeie dochter, die zou hebben gesprongen van vreugde bij het idee alleen... ...dat ze haar vader zou mogen helpen. Heeft Maggie gesprongen? Uh, uh, nou ja, Maggie is niet meer zo springerig. Maar zij denkt er nu tenminste over om hier te komen wonen. En dat is meer dan ik van jou kan zeggen. Of kom jij hier, Alice? Nee. Jij, Vicky? Het is om de babyvader, ik... Ja, waarom het is, kan me niet schelen. Kom je of kom je niet? Nee. Nou, laat iedereen die niet wil, dan nu verdwijnen. Dan kan ik rustig praten met degene die wel wil. Bedoelt u dat wij weg moeten gaan? Ja, jullie huiswacht toch, niet? Oh, vader! Eh, doe de deur open voor de dames, Wil. Vicky, gaan we? Ik, ik weet het niet, hoor. Komen jullie een zondagmiddag op de thee? Tenminste, als het je niet te min is. Als er niets komt tot iets. Nee, het is goed gemeend. Kom eens aan. Zo, mijn jongen. Nou zal ik jou eens vertellen wat je moet doen. Uh, jullie neemt je intrek in mijn huis. Je krijgt de bovenachterkamer als slaapkamer. Uh, deze kamer is voor gemeenschappelijk gebruik. Maggie doet de huishouding en als ze tijd over heeft, dan helpt ze in de winkel. Hè? En voor jou heb ik werk, ik Wil. Ik betaal je je oude loon. 18 shilling per week, mijn jongen. En de huishouding betalen we samen. He? Wat zeg je me daarvan? Vrij wonen en ik help je nog je vrouw te onderhouden. He. Als dat nog niet royaal is, dan weet ik het niet. Maggie, ga je mee naar huis? Ja, dan gaan we maar. Wat, wat, wat? Nou, opeens. Uh, waarom? Uh, misschien weet u het niet, maar ik heb een zaak in Oldfield Road. Mijn klanten wachten en ik sta hier mijn van doen. je met tijd te verdoen. Je tijd te verdoen? Maggie, wat mag je wil. Ik heb hem een voorstel gedaan. Hij heeft een eigen zaak, vader. Als je bij Hobbs een werk kan krijgen, dan hoef je je toch niet meer af te beulen in een armoedig geldertje in Oldfieldrood. Zal ik het hem vertellen of gaan we weg, Maggie? Ja, ga je maar. Ik zal hem al niet tegenhouden. Als die weg weggaat, ga ik mee, vader. Hey? Het is Me? beter dat je hem alles zegt, wil. Nou, oh. oh. goed dan. Twee jaar wonen we nou in dat armoedige keldertje. En weet u wat we gedaan hebben? Mevrouw Hepworth alles terugbetaald wat ze ons geleend had. Mevrouw Hepworth? Ja, we hebben nog wat overgehouden ook. Ja. Alle goede orders op maatwerk hebben wij gekregen. Ja. Onze zaak is in een kelder het is erg armoedig. Maar ze komen bij ons, de grote lui. En niet bij u. Ja. Uh... Alles wat u nog verkopen kan, is trippen. Er gaat hier niks meer om. En nou u Maggie met alle geweld wilt hebben, heeft u mij niks anders aan te bieden dan mijn oude baantje van 18 shilling in de week. Nee, uh, uh, uh, de eigenaar van een zaak die u al uw klanten heeft afgepikt. Ja, maar, maar jij bent mijn oude knecht. Dat is geweest. Uw dochter is met mij getrouwd. En die heeft me aan het werk gezet. Ik heb heel wat geleerd in die tijd. En... Uh, <coughs> En nou zal ik u eens wat zeggen, en dat is een mooi aanbod wat ik u doe. Mijn zaak zal ik sluiten. Ah, zo best gaat het dus nog niet. Oh jawel, maar hier zal het nog beter gaan. Mijn zaak verplaats ik hier naartoe. Huh? Nou zal ik eens edelmoedig zijn. U wordt mijn compagnon. Wat? En we doen 50-50, maar op één voorwaarde. Ik maak u maar stille, Ven en u bemoeit zich nergens mee. Wat ik? Compagnon? En jij? William Masset, voorheen Hobson. Zo zullen we de zaak voortaan noemen. Een ogenblikje wil, daar ben ik het niet mee oh, eens. zeg jij dan eigenlijk ook eens dus wat, hè? Ik dacht dat jullie allebei je vast volger hadden. Ik, ik zou hem niet voorheen hoop ze, noemen. Dat zal ik wel. Mag ik vragen of ik dat goed heb gehoord? Ik mag dus de helft van mijn eigen zaak houden op Dat ik me helemaal uit de zaken terugtrek. Dat heet toch, hè? Precies. Ik heb al heel wat meegemaakt in mijn leven, maar rambrudaliteit. Is in orde, vader. De, maar heb je hebt gehoord wat hij zei. Ja, vader. Dat is dus geregeld, definitief. Maar de naam, daar zijn we het nog niet over eens. Nee, nee, Wil, voorheen Hobson bevalt me niet. Ja, ik ben nog niet dood, mijn jongen. En eh, dat zal ik je laten merken ook. Hopsen en Mossop, dat lijkt mij beste. Zijn naam, op mijn uithang. Oh, Een bon. ja. nacht nou, vooruit. Maar dan? Mossop en Hobson. Nee. Mossop en Hobson, of we blijven in Oldfield Road. Goed, dan maar Mossop en Hobson. Ja, maar, maar... maar ik... We zullen heel wat te veranderen hebben in deze winkel. Breng uh, maar. Uh, veranderingen? In mijn zaak? In de mijne. Moet je zo stoelen zien. Ah, daar kun je je goede klanten toch niet op laten zitten. Wij hebben maar een keldertje, maar... Uh, <laughs> Daar zitten de klanten op kretonnen, ze schoenen passen. Ja, kretonnen, niks van verwinnerij. Kretonnen voor een kelder, leer voor deze winkel. Ja. De mensen vinden het fijn om verwend te worden, hè? Je trekt altijd zijn geld op. Je moet ook een kleed op die vloer. Wel nou ja, een vloerkleed en leer op de stoelen. Jij wilt er zeker zo'n luxe zaak van maken als ze in de grote steden hebben. En waarom niet? Oh, U moest zien wat ik in twee jaar tijd van dat keldertje heb gemaakt. Geef me een jaar in deze winkel, Oh, dan kent u hem niet meer terug. Oh, liefeland. Maggie, ik geloof dat je vader graag een beetje in de frisse lucht wil. Oh, nee. En als jullie ja. toch uitgaan, loop dan meteen even langs Prosser, Pilkington en Plosser en vraag of Elbert de akte van vernootschap opmaakt. Ja, dat is zal ik mijn hoed maar aanhalen. Die is helemaal murrig, geloof ik. Zou ik hem niet een uh, tikkeltje te hard hebben aangepakt, Maggie? Maak je geen zorgen. Wat heb ik niet allemaal tegen hem gezegd? Hm. Je zou zweren, dat ik het meende. Dat deed je toch ook? Denk je? Ja? Ja, verwacht je hebt gelijk? Maar, maar uh, dat is het hem nou juist, zie je, dat ik nou zomaar... tegen hem... Je, je zei dat ik flink van me af moest bijten, zoals jij het maar had voor gezegd, maar... zie je... Hij was hier toch maar mijn baas en... Uh, en nou ben jij hier baas. Baas van Hobson Schoenmakerij. Dat had ik nooit van mijn leven durven dromen. <laughs> Zei ik het uh, allemaal wel met overtuiging, ik. Hm, je hebt het er goed afgebracht. Nou, maar, ik voelde me helemaal niet zo zeker. Hè? Weer geloven dat ik zelf schrok van de dingen die ik er allemaal uitflapte. Hm. En uh, met die naam. Toen ik maar op mijn stuk bleef staan, ik, ik, ik stond te trillen op mijn benen. Dat mag je gerust weten. Ik, ik was door het dol heen, Mickey. Anders had ik nooit het lef gehad om, om tegen jou in te gaan. Beduif het nou niet, Wil. Ik heb je gemaakt wat je nou bent. En ik ben trots op je. Maar op geen stukken na zo trots als ik heb jou meid. Oh ja? Zwaar? Ik moet even een boodschap doen. Wat voor boodschap? Oh, eh, voor die veranderingen. Je verandert niets voordat je het mij hebt besproken, hoor. Maar, eh, dit wel. Wat doe je? Blijf van mijn trouwring af. Je hebt die koperen nou lang genoeg gedragen. Die zal ik altijd blijven dragen, wil. Ik had nou een echte voor je willen kopen, Maggie. Dat mag je. En die draag ik dan eens voor de chic. Maar dat koperen ringetje dat jij aan mijn vinger hebt geschoven... Blijft waar het is. Als we later eens rijk en voornaam worden... gaan we rustig even naast elkaar zitten. En dan kijken we er eens goed naar. Dan weten we weer dat we zijn begonnen... in een paar keldertjes in Oldfield Road. Hè? jongen? Hè? meid. Klaar, vader? Dan gaan we naar Albert ja, mee. Doe het maar kalmpjes aan, aan hoor, vader. Ja, wil Blijspel Hobson's Choice werd onder het motto graag of niet voor de microfoon opgevoerd door Constant van Kerkhoven als Henry Horatio Hobson Eva Jansen als zijn dochter Maggie Ellie Den Haring als Vicky Els Buitendijk als Alice en Harry Bronk als Willy Massup Mevrouw Hepworth was Tine Medema Timothy Wedlow, bijgenaamd Tabby Jo Fischer Senior Jim Heeler, Rien van Oppen Ede Figgins, Joke Hagelen Dr. McFarlane Jan Verkoren, Albert Plassen, Paul van der Lek en Fred Bienstock, Hans Kassenberg. De vertaling is van Antoinette Westerling. Microfoonbewerking en regie komen voor rekening van Jan C. Hubert.